Even kijken hoor. Uh, ja, kom ik binnen? Ja, oké. Okay. Ik kom binnen. Ja. Kaboenk. Oh, wat was dat nou? Ja, hallo. Oh, spraak ja, ik, ik was even op de praattafelaars uh, aan het bellen. Oh my, uh... okay. Goh, jij klinkt helemaal opgewonden eigenlijk. Uh, uh, uh, vermoeid <laughs> eigenlijk. Wow, v van, ja. Uh, van, de, van? Ja, van het fietsen uiteraard. Ik, ben, ik heb twaalf kilometer gefietst. Amai, ik heb, mijn bewondering voor jou stijgt met elke aflevering. Ja, uh, het moet hè jongen. Uh, mijn rechterbeen is aan het verdwijnen. is uh, een, nog maar een klein staafje. En als het uh, mijn lichaam moet dragen, eens de materialen eruit zijn, dan uh, moeten er spieren zijn. Hè? Ja, absoluut. En, en, en die en, achterstand uh, die je nu oploopt, die gaat wel ingehaald ik... moeten worden uiteindelijk. Een gigantische achterstand. Ja, jonge, jongen. jongen. Oh dus, uh, ik had een liedje, maar ik heb het jammer genoeg nog niet kunnen opnemen. Dus dat is voor volgende week. Ja, dat houdt de mensen in spanning. Dat hebben ze nodig, jongen. Iets om naar uit te kijken. Hoop. <laughs> Toekomst in deze tijden. Wat is dat nou? Zeg? Strohalmpjes uh, zullen er zijn. Hè? Dan kunnen zeker weten. Ze wij bieden zo'n strohalm. En wel namelijk de twintigste. Dat is een klein. Reden tot een heel klein feestje. De twintigste is een leuk getal. Wij hadden ooit gedacht om de twintigste live in een café te doen. Maar ja, dat gaat niet lukken. Hè? Nee, dat gaat niet door. Trouwens, nog eens voor de luisteraar: uh, wij zitten niet samen. Hè? Het lijkt wel alsof we knus op elkaar schoot zitten. Maar uh, ik zit in de sky -loge van. Uh, van Antwerpen-Noord en, uh, en is van die, uh, die hangt ergens in de zeppelin van uh, brigadier, hoofdbrigadier van politie, uh, meneer de Meuter, ergens in de zeppelin boven Bergen. Ja, precies. Uh, op grote hoogte. Ik ben ook uh, zo high. Vandaar dat we ook met die koeien altijd zo bezig zijn. Ja. Dat klopt helemaal. Maar in elk geval, beste mensen, lieve luisteraars, fans van ons. Het is uh, vrijdag 3 april van het coronascene. En u luistert naar de twintigste aflevering van de Praatafel-podcast. Welkom in de praathoek bij Ossie en Ossier. En die is zo leuk. is van, die ga ik nog eens spelen, maar dat is die van de is het van. Ja, dat is meteen reclame voor de mensen die... Uh, maar ja, het loopt allemaal door elkaar, maar dat is gewoon een gewoonte dier. Want ik heb dat knopje bovenaan waar altijd die andere zat. Dus nou, nu het goede knopje. Welkom aan de praattafel met Ossie en Ossier. Zoals ik al zei, de groeten uit Oud-Bergem, helemaal sociaal en fysiek gescheiden en heel veel afstand. De groeten van Istvan. En dankzij de wonderen der techniek, heel dicht bij Istvan, maar ook heel ver vanaf. Vanuit het Antwerpen-noord, ik ben Filip Ozier. Welkom aan de praattafel met Ossie en Ozier. Ah, maar ja, maar Het zijn toch maar rare drukke weken. Terwijl er eigenlijk helemaal steeds niks gebeurt. Ik weet niet, vreemd hè? Ja, ja leerlingen gaan, nog meer, gaan nieuwe leerstof krijgen. Hè. Dat is het grote nieuws in België. Dus de leerlingen gaan na de paasvakantie. Dus aan de Nederlanders uitleggen dat wij twee weken paasvakantie hebben elk jaar. Ja. In het onderwijs ook twee weken met kerst. En de leerlingen krijgen dus een paasvakantie zoals elk jaar, maar na de paasvakantie is blijkbaar de crisis nog te groot om al die leerlingen opnieuw in school te ontvangen. Dus we gaan de leerlingen tot maximaal vier uur per dag bezighouden met taken waarin dus ook nieuwe leerstof aan bod zal komen. Ah ja, ik vind dat kei spannend. He. Moet je eens luisteren, ik heb een mondkapje op hoor. Je mag als je wil rustig wat dichter bij de microfoon komen. Want die virus, ja. ik, ik heb zo het idee dat je een beetje he, toch sociale distancing... <achtimitie> Is het zo so beter? Ja, dat scheelt alweer. He, de, de, weer nog directer. He. Hey, ja, in elk geval, uh, ja, veel dingen gaan we het niet over hebben. Want uh, vandaag hebben we wel weer een heel mooi thema voor onze bijdragers... en we zowel Rijn als Gerrit als ook weer Zinzi aan tafel. En zij hebben zich ingezoomd op het onderwerp verdriet en cynisme. Dat is een interessante combinatie, denk ik. Dat is een heel mooie combinatie. Daarover gaat ook een heel klein beetje mijn nieuwe weeklied... ...maar zoals ik al zei, dat is dan voor volgende week... Juist, en uh, daar, daar gaan we gewoon naartoe leven. Daar gaat niks. Iedereen die nu luistert, gaat nog bij ons blijven en gezond. en niet meedoen aan die flauwekul met ziek worden enzovoort. Hey, nee niet? <laughs> <laughs> uh, waar gaan we het allemaal niet over hebben? Ja, goh, eigenlijk, eigenlijk is mijn hoofd leeg. Want als je het nieuws aanzet, dan zie je ook nergens, ook maar iets anders. Uh, ja, beurzen en de olie gaat wild op en neer. En de beurzen gaan wild op en neer. Ik bedoel, uh, wat was er iets iemand opgevallen? We hebben wel wat uh, berichtjes in de, bij de pek- en verenafdeling. Maar het uh, ja. zijn er dingen waar jij het absoluut niet over kan hebben. Ja, ik, ik ga het absoluut niet hebben over een heel lokaal nieuwsje, een lokaal Vlaams nieuwsje. Ik ga het niet hebben over... De politie legt muzikaal eerbetoon aan zorgverleners stil. De stekker eruit en een boete. Dat, dat, dus, dus binnen cynisme en verdriet... Dat is zo droevig en dat staat zo, die actie staat zo bol van cynisme. Dus er waren enkele mensen in het landelijke Zottegem Herzele sint Houten. Dus ja. meer lokaal kan je niet gaan. Dat, wat een mooi dorp. Dat dorp heet Zottegem Herzele Sint-Lievenshouten. Ja. En daar uh, waren mensen een dagelijks muzikaal eerbetoon uh, aan het doen aan de zorgverleners in Vlaanderen. Maar dus de cynische politie, de droeftoeters, kwamen daar aan met loeiende sirenes in van. En trokken de stekker eruit. En die arme mensen, die daar muzikaal de zorgverleners aan het bezingen en bespelen waren, kregen nog een boete op de koop toe. Kijk eens, hé. Hey. Kijk, en dat zijn dan nog waarschijnlijk overgebleven veldwachters uit de tijd van de Rijkswacht. Zijn hier, veldwachters nog... zoals we in Nederlands de Wouten nog altijd, <laughs> Wouten noemen. Ja, zielig klein nieuws. Ja, het is maar goed dat we het daar ook maar niet over gaan ja, hebben, ga Filip. Hebben. Dus uh, ja, wat ligt er zo al op tafel deze week? Ik heb niet heel veel clipjes, omdat we toch best veel te bespreken hebben met de... Uh, ...in verband met de bijdragers enzovoort. Maar ik heb wel iets grappigs gevonden. Uh, we gaan dadelijk even nog uh, naar de koeienstal... ...om te kijken of we de koeien weer haai kunnen krijgen. Uh, dat is altijd de uitdaging, elke week. Elke week proberen we die, die dieren niet alleen hooi... ...maar we vermengen in het hooi ook een bepaalde groene plant. Uh, en uh, hopelijk uh, krijgen we die beesten weer haai genoeg... Om tot in de zeppelin van uh, Istvan te stijgen. En, en dat zonder chemicaliën of verboden middelen. Hè? Dat is de puur de kracht van die haik, Puur die kracht van die haiku. Dat is onvoorstelbaar. Als je de, die beesten dat effect op die beesten ziet, dat is ja, nadat heel dit gebeuren is. dan gaan we dit wetenschappelijk onderbouwen met Mario en dan uh, white paper. En uh, moet jij eens opletten. Zo? Zeker. En ik ben benieuwd naar die peer reviews, hoe die met die koeien gaan omgaan. Die peren en die appelen, uh, ja, ik kijk er ook naar uit. Ja. Uh, dan uh, hebben we een verrassing, want uh, aan tafel gaan we dadelijk verbinding maken met uh, Florida. Jazeker, met Amerika. We hebben daar een uh, goede kennis van, uh, die daar leeft en woont sinds enige jaren. Het is een Vlaming, Sergi de Marre. En die gaan wij aanstonds na de haiku's uh, contacteren. En dan zou ik zeggen, we gaan vernemen van hem hoe het leven is onder... Welke maatregelen ook daar gelden, hè? ik ben heel benieuwd. Zo is, zo is dat en uh, in deze tijden van uh, reisverbod en ophokking, ophokplicht uh, brengt de praattafel zomaar de wereld tot in uw huiskamer. Ah, kijk eens aan. Uh, dan heb ik nog een leuk clipje over uh, meneer Fauci. Eh, dat is een, de, de hoofddokter. Dat is de Hugo van Ranst uh, in, uh, van Amerika. Ja. Maar uh, die heeft uh, toch wel in een filmpje in een paar zinnen... onwaarschijnlijk duidelijk uitgelegd... waarom dit beest een heel ander is dan een gewone wintergriep. Uh, en die man kan het weten. Oh wel. Het is de Mark van Ranst, niet Hugo van Rans. Hugo van Rans is de broer van... Die zit ergens op een zolderkamer en die wordt vissenkoppen gevoed. Ah ja, ik hoop niet dat het een of andere beruchte seriemoordenaar is. Zo'n naam die dan in je opkomt komt van helemaal fout of zo. Wacht even voor. Dit is de podcast met Mossi en Mossier. Ja. Zoals ik al zei, als je de deur eenmaal open trekt, dan krijg je niet meer dicht. Net zoals een blik. Nee, die schuur die, uh, die moeten we nog eens uh, helemaal vasttimmeren. Maar het is moeilijk om aan hout te geraken in deze lockdowntijden. Ja, ik heb van de week uh, dokter Pol nog eens gevraagd om erin uit te komen kijken. Maar die heb ik alleen hoofdschuddend weer weg zien lopen. Terwijl hij zijn rechterarm alweer in de aars van een uh, nietsvermoedende haiku aan het steken was. <laughs> Zo is het maar iets... Uh... Uh, Philip, uh, je bent weer helemaal vertrokken. Je, ben, je, hebt, uh, je hebt het gevoel te pakken gekregen. Je, je hebt je breincellen hun ding laten doen. op een chemische manier, die Mario volgende week volgens mij wel kan uitleggen. Uh, laten we maar komen. Ja, haiku voor praattafel 20. Weken gaan voorbij. Virus vermenigvuldigt. Verveling groeit mee. Even kijken, hoor. Ah. Stijgen er een paar op, hè? Tja, wauw. <tie> maar die beesten hebben er ook geen last van, want die hoeven niet aan social distancing te doen. <tie> zo. <hebben die. tie> nee, dat is de katten zijn nu ook verplicht aan social distancing. Maar dat valt goed in de aard van de kat. De kat kan zich afzonderen. Um... Een koe daarentegen is een kuddedier. Dus laten we hopen dat het virus niet op de koeien. Die hebben al met de gekke koeienziekte te maken, dus die verdienen geen uh, extra virus. Alrighty, Hé, hey, dan denk ik maar dat we contact gaan zoeken met de uh, United States. Hè. Uh, ik zou oh, zeggen, we gaan... Ik, can ik, you see? see ja. Fight the dance early light. De, Goed. Hé, hey, ik zal hem een beetje wel opzetten en introduceren. En dan, uh, ja, vanzelf ga je hem ook leren kennen. Ik zou zeggen, we gaan nu contact zoeken met Dun Serge. Toevoegen... En er wordt overgegaan. We hopen dat hij maar niet uh, iets dringends te doen heeft. Heeft deelgenomen. En hij neemt deel. Hallo. Serge? Ja. Goeiedag. Hi. Goeiedag. Dag Serge. Goeiedag van Filip uit Antwerpen. Dag Filip. Dag is het van. Hey, welkom aan de praattafel zomaar. Ja. Uh, ik zal je even voorstellen aan de mensen, want ja, je komt eigenlijk zo binnen geparasiteerd. Uh, we hebben aan de lijn Serge de Marre live vanuit uh, Florida, als ik het. Of nee, in Texas zaten jullie. Ja, Dallas, Texas ja. Oké, okay, zeg eens waar, waar dat je je nu bevindt uh, voor de luisteraar, alsjeblieft Wel, ik zit in uh, Dallas, Texas uh, Dat uh, ligt uh, ten zuiden van de United States In het zuiden van de United States En ik zit nu fysiek in mijn uh, opnamestudio Want ik heb, een, ik heb een studio thuis, ik ben een uh, voice-over, STEM. Mm -hmm. en stem uh, En voilà, we kunnen dus live verbinden via Skype en, Dus ik zit mee um, via social distancing dan toch wel, maar uh, <laughs> toch aan tafel <laughs> Ja. Ja, de, de, de kwaliteit van de verbinding verraadt een heel klein beetje jouw dagelijkse bezigheden ja, ja omdat het al is slechter is de verbinding dus dat uh, is uh, toch wel zeer aangenaam dus ik begrijp dat je je, je nog kan bewegen in Dallas um, wij kunnen ons nog verplaatsen het is niet zo strikt als bij jullie um, hm. we mogen ons nog verplaatsen maar alle winkels uh, zijn dicht uh, restaurants zijn dicht we kunnen nog wel take-out doen, net zoals in België, geloof ik. Uh, ja. En de supermarkten zijn ook nog open. Maar uh, wij kunnen gewoon nog de supermarkt binnenwandelen. We moeten niet zo in een rij staan en wachten ja. tot... Uh tot er iemand buiten komt, tot een andere klant buiten komt... Ja. voor we binnen mogen. Dus dat is nog allemaal iets soepeler hier, ja. En uh, toilet, toiletpapier uitverkocht? <laughs> uiteraard. <laughs> uiteraard. Ik ja, heb nog een rol kunnen scoren onlangs, dus dat is goed. <laughs> ja, zo een beetje van een meter doorsneden of zo. Hé, hey, wat ik me afvroeg... Uh, ik heb dus via andere podcasts en zo links-rechts vernomen... dat daar vooral in Austin en Dallas en ja, ook in Californië... in de warmere streken enorme populaties zo daklozen zijn. Hele van die dakloze dorpen onder viaducten. Mm -hmm. Hoe gaat dat worden nu met dit allemaal, met die corona? Is daar iets mee bezig of zijn die daarmee bezig? Wat wordt dat? Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar dus weinig over hoor, maar ik maak me er wel heel veel zorgen over. Want um, voor deze crisis startte uh, de coronacrisis, maar ook de, de economische crisis, um, waren er al best veel zwervers. Niet echt in Dallas, hoor. Dat viel nog wel mee. Maar mm. bijvoorbeeld in L.A., zijn er ontzettend veel zwervers, daklozen. Ja. Um, en dat was al voor de crisis. Dus ik, ja, ik heb geen idee hoe dat, dat gaat, uh, gaat veranderen. Maar dat gaat, kan alleen maar erger worden, volgens mij. Ja, helaas. Ja. Um, in, in Dallas valt het heel erg mee. We hebben weinig... Uh, enfin, is het weinig zichtbaar, ik zal het zo zeggen. Um, en, uh, wo worden scholen ook gesloten? Scholen zijn inderdaad uh, gesloten. Maar niet in heel Texas. Het is, het is eigenlijk heel raar... Um, het zijn vooral lokale overheden die beslissen uh, wat er gesloten moet worden. Dus hier in Dallas is alles dicht, maar dan de county next door, de een, een, uh, ja, hoe, ik weet niet hoe dat in het Vlaams zegt, county, maar volgens mij is het een uh, provincie of zo, ik weet het niet goed. Um, maar de provincie of de stad hiernaast, zeg maar, die is dan wel weer open, bijvoorbeeld. Um, omdat de gouverneur van Texas heeft geen zin om, uh, of wil dat om een of andere reden niet uh, heel aan heel Texas opleggen. Hij vindt, dat elke stad of county dat zelf moet beslissen, wat er dus voor zorgt dat er één deel van Texas ja, dicht is, alles is gesloten, het andere deel is nog open. Dus, ja. Ja. Maar dan, ja. wat jij hier zegt, Serge, dat is... Uh dat, uh, dat is iets wat de mensen hier in België, misschien ook in Nederland, iets minder weten. Uh, mijn echtgenote komt van Californië. Ik heb een close band met, uh, met Noord-Amerika. Mm -hmm. En uh, dit jaar kunnen we niet naar de familie gaan wegens, uh, eh, wegens de corona. Dus uh, misschien, misschien met uh, kerst daar geraken. Maar inderdaad, wat mensen veel vergeten is... Er wordt zoveel aandacht gegeven in onze media aan de president. Maar mm -hmm. eigenlijk Amerika draait Amerika op het lokale bestuur. Voor een groot stuk wel, dat klopt inderdaad. Nu, er zijn wel heel veel klachten van gouverneurs die zeggen er moet echt federaal een beslissing genomen ja, ja. worden. Uh, en en de, ja, Trump wil dat blijkbaar niet doen, ook om welke reden dan ook. Maar, uh, uh, en, en dat zorgt dus voor een, een lappendeken aan mensen die ja, zich wel mogen verplaatsen en andere ja. mensen die zich niet mogen verplaatsen. En Dus eigenlijk zijn al die maatregelen ja, gewoon nutteloos een beetje, ja, ja. nutteloos niet natuurlijk. Maar, is, maar die worden, die worden verwerkt naar eigen smaak per regio eigenlijk. Ja, ja precies. Ja. Um, maar dat klopt inderdaad wel dat, uh, dat op, op lokaal niveau uh, dat dat eigenlijk belangrijker is dan federaal niveau. Uh. Dat is wat de mensen voelen in hun dagelijks leven. zeg maar. Ja. Ja, klopt, absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens. Wat de mensen ook uh, hier iets minder weten, bijvoorbeeld uh, in West-Vlaanderen of in Antwerpen, je betaalt hetzelfde soort belasting, dat is federaal geregeld, maar ook in, in Amerika is dat uh, per staat geregeld. Dus de mm -hmm. inkomstenbelasting, de belasting aan huizen, uh, kadastraal zoals we hier zeggen. Ja. Dat is ook lokaal bepaald en lokaal verschillend. Dat klopt, dat is per staat. Uh, ja. ver, ver, verschilt dat? De gezondheidszorg. Ja. Uh. Gezondheidszorg, voor een stuk wel, ja. Het is, de gezondheidszorg is zo ingewikkeld, het is, daar, daar kunnen we een uur over, over ja. praten. Ja, ja, ja. Um, maar, maar inderdaad, voor een stuk is dat wel op lo lokaal niveau, op, op een stuk is dat uh, nationaal of federaal niveau. Het is... Ja. Uh, het is een, een, een zeer gecompliceerd systeem wat wij in België of Nederland niet echt kennen, denk ik. Nee, nee. Jij, jij woont daar met je echtgenoot, want die, die werkt daar, uh, die heeft daar een job. Jullie zijn daar nu al een uh, x-aantal jaren, geloof ik. Maar Op hebben jullie al tien nou... jaar, ja. Tien, ja, oh my. Tien <laughs> een feestje binnenkort. Het is de avond van de jubileum. Wij, ja. Dat is onze twintigste aflevering en we hebben een tienjarig uh, uh, expat. Ja. ja. Ja. Maar wat ik me afvroeg, hebben jullie misschien nu niet iets van... dat je liever toch hier zou zijn in onze systeem van gezondheidszorg dan daar? Want ik weet niet of dat daar iedereen nou helemaal klaar is. Hè? Want als je toch hoort die noodkreten ook van Cuomo iedere avond... dan maak je je toch ernstig zorgen. En hebben jullie niet iets van, kom, we pakken het vliegtuig... en uh, we gaan gauw terug naar... Uh, Um, punt 1, dat kan fysisch niet meer. We kunnen niet meer. We kunnen niet meer naar Europa vliegen, volgens mij, als ik me niet vergis. Of kan dat nog wel? Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval. Um... Dat, ik denk dat dat nu heel moeilijk is om. Ik ja. denk dat je het de poot op moet. Omgekeerd kan je in ieder geval niet meer. Hè? Je kan de van Europa niet meer naar Europa Nee. Dat was het inderdaad. Um, maak ik met, ja, wil, ik, wil ik liever in België? eigenlijk, ik weet het niet ja, ik woon hier nu tien jaar, we wonen hier wel best goed um, ik maar ben voor, niet voor zo nu, voor nu, die met ziekenhuizen en gedoe en ventilators en, uh, ik bedoel, qua vangnet mm. nee, maar is van in Amerika gaan ze aan de uitlaat van General Motors hangen hè? Als je dat... <laughs> <laughs> dus heb ik dat begrepen ja, ja, ja. <laughs> um, maar, maar natuurlijk, ja, New York is, is, uh, is een um, stad, die ja, daar, daar zit het grootste probleem op dit ogenblik. Ja. New York is wel heel ver van mij, moet ik zeggen. Uh, Dallas ligt, uh, ik, ik weet niet hoeveel kilometer het is, maar het is een paar duizend kilometer uh, ten ja, zuiden ja, is... van New York. Dus ik dat is een hoor. beetje ja, enfin, vergelijkbaar met uh, vanuit, vanuit Brussel naar uh, het zuiden van Spanje rijden of zo. Ja, ja dat, is... Dus dat is wel... Dus best behoorlijk ver. Um, en daar is de situatie inderdaad ernstig. Hier in Texas valt het voorlopig nog allemaal mee. Maar ja, misschien zitten we over een paar weken wel... ...waar dan New York zit, straks. Ja. En, en, um, en denk ja? jij dat New York dat het de, de eigen rekening betaalt... ...van zo'n metropolitan te zijn... ...met een doorvoerstad uh, te zijn... ...waar... Mensen van alle windrichtingen samenkomen. Een beetje eigenlijk, uh, België is een klein beetje het New York van, van Europa, daarin. Um, voor een stuk, ja. Ik denk, ik denk gewoon dat. Ik ben, geen, ik, ben, ik ben geen expert natuurlijk. Maar ik denk um, dat New York. Mensen leven daar zo op elkaar. Uh, ja. Mensen leven met, met, uh, met drie op een appartementje omdat de huur ja. zo hoog was, is. Ja. Um, mensen nemen het openbaar vervoer uh, continu mm -hmm. En nemen dezelfde palen vast in de, in de metro of ja, de ja. Dus. En zo verspreidt dat virus zich heel snel Plus inderdaad zoveel toeristen die binnenvliegen, weer buitenvliegen Ik denk dat dat daar wel aan toedraagt ja, Dat, dat ja. zal zeker wel uh, niet helpen ja. Ja. En ik onthoud dat we nooit meer op eenzelfde manier naar een metropaal gaan kijken <laughs> ja. Ja, In het ja, best, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik al, uh, altijd al aarzelend die paal vastnam, of liever niet vastnam, eerlijk gezegd. Maar nu dus al helemaal niet meer. Ja. En er zeker niet, uh, Serge, er, er niet meer aan likken. Okay? Ik weet, ik weet. Ik weet dat je dat graag doet, maar niet meer doen. Nee, nee. Stop ja. mee. Die ja. smaakrochthans is zo lekker. Ja, dat gaat Ja, ja, ja vooral ja, in die New York Subways. Hè. Vooral als het zo zomers is. En dan blijft die steken in die tunnels. En dan wordt het zo 38 graden. En dan sta je daar zo 20 minuten met iedereen als een in. En dan in wil je eens dus een stuk koud ijzer aanraken. natuurlijk. Ja, totaal, Met lekkere zweetsmaak. Precies, en dat was toen ik daar woonde... maar dat schijnt exact nog steeds hetzelfde te zijn. Dat is daar een ramp, al die, uh, die subway system. Dus Volgens ja, mij zijn er nog steeds dezelfde uh, treinstellen. Uh, East van. <laughs> <Ja>. <laughs> ik geloof het ook. Hey, je vertelde al, uh, je bent uh, heel actief als uh, voice-over. Uh, ja, de technologie heeft jou ingehaald... door je de mogelijkheid te geven om van alles mee te doen... vanuit je eigen studio. Je bent uh, gesitueerd in Dallas, je hebt een eigen... Uh, eigen website. Dat is sergedemarre.com Ja, klopt. Ja, die is, um, dat is hem heel makkelijk te onthouden. Hè? <laughs> die website naam ja. Um, ja, nee, het gaat eigenlijk heel goed. Ik doe vooral nog steeds veel voor de Europese markt in het Vlaams. Ja, dat was mijn vraag. Ja, wat is je markt? Ja. Inderdaad, wat is je marktaandeel in Europa? En, en hoe zijn je tentakels aan het uitbreiden misschien in, in Noord-Amerika? Ja, ehm... Um voornamelijk eigenlijk Europa, ja. België, slash Nederland toch ook wel. Er zitten heel veel bedrijven in Nederland die uh, zowel voor de, voor de Nederlandse markt reclame willen maken en dan ook in België voor de Vlaamse markt en voor de Franse markt. <laughs> beetje voor de hele Benelux. Dus daar heb ik ook wel wat klanten zitten. En um, Amerika is moeilijk. Het is een totaal andere markt qua voice-overs, ja. qua stemmenmarkt. Um, het is moeilijk om binnen te geraken. Maar, maar ja, dat lukt een beetje zo. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog niet zo lang mee bezig ben om uh, in de US binnen te geraken. Omdat ik er altijd van uitging van... Ik spreek wel een, een goed woord Engels nu en, en ik denk dat mijn accent vrij... Zeker voor een Europeaan ja, Amerikaans klinkt, maar een Amerikaan hoort toch nog ja. altijd... Ja, ja dat absoluut. ...dat je geen native bent die zegt van, hmm, van waar kom jij? Want dat klinkt een beetje bizar. Nee. Ik, kom ja. al, ik kom al dertig jaar in Amerika. Ik ben dertig ja. uh, jaar samen met mijn echtgenote. En uh, hoewel ik haar accent heb overgenomen en hoewel ik... ik ik ben ook leerkracht Engels en dergelijke, maar het, eens je aan het praten bent, de derde zin. Where are you from? Ja, klopt, ja natuurlijk. Ja. Ze kunnen het niet echt thuisbrengen van waar je komt. Dus, nee, nee, nee. nee. Oh, comfort, de eerste tien jaar, you're from yeah. Europe. You're from yeah. Europe. Hey, dus where are you from yeah. Europe? En dan, yeah. en dan na een twintigtal jaar was het... Where are you from? Ja, ja. You're not from here. Are you Canadian? Ja, ja dat, die, die vraag krijg ik ook heel vaak inderdaad. Ik, ik vraag meestal: van waar, waar denk je dat ik vandaan kom? En dan zeg ik ja, ergens van het noorden. Ja, ja. Ja. Nova Scotia. Canada, we, zijn meest... came... ja? we zijn chameleons met onze taal, maar uiteindelijk hebben we nog altijd een uh, high visibility jacket aan in het woud. Ze gaan <laughs> ons altijd naar de ja. Maar dat, dat maakt dus wel dat het eigenlijk heel moeilijk is voor mij Om die Amerikaanse markt binnen te, te, te stappen Want ja, er is zoveel concurrentie hier ook Maar er is wel een ander gat in de markt En dat is dat er heel veel Europe, Europese bedrijven zijn Die op zoek zijn naar een stem en Die Engels spreekt, maar niet Brits en ook ja, niet Amerikaans, ja. met dat kleine, ja, ja. Dat kleine ja, accentje er toch een in omdat... neutraliteit door het accent eigenlijk. Ja, een precies. Keer de, keer, ja. Ja, ja. Omdat, ja, stel je voor dat je in een, een Belgisch bedrijf bent en je maakt uh, Belgische chocolade, ja, dan wil je daar geen Amerikaanse stem op zetten of een Britse nee, stem. Dat nee, een, zeker niet. Dan moet je toch ja, een beetje zeker. een Vlaams accent hebben. Dus, um, ja. dus, dus er zijn blijkbaar wel heel wat uh, Europese bedrijven die dat, uh, die dat toch op zoek zijn naar een Engelse stem. En dat doe ik dus ook, ja, voornamelijk. De global village in uitvoeren. <laughs> zeker, ja. En zeker met het internet deze tijden, het is zo makkelijk om connectie te leggen, zoals wij nu trouwens ook doen. Zeker, uh, deze crisis zou onhoudbaar zijn, moesten we het nog allemaal met de posttuif en met de geschreven brief moeten organiseren. Ja, inderdaad, dan had ik al compleet gek geworden ondertussen, denk ik. Ja. Nou, hey, als jij, jij bent professional, dan kan je misschien even een review geven... aan onze eigen Nederlandse omroepstem, uh, Karel van het Raam. Dat is, kijk, ik zal eens een voorbeeld geven van wat hij heeft ingesproken. U zit mm -hmm. mee aan de Praattafel podcast. Huh? Oh ja, ja. Ja. Yeah. Um, ja, hij is een concurrent duidelijk voor mij. Hè? <laughs> nou, ik heb, ik, ik, heb een echte, ik heb een echte concurrent voor je. De besturing in het gesprek slaapt. Ik heb een echte concurrent voor je, wacht even. Ja, klinkt lekker. Lekker diep. Dat is onze Serge, mijn uh, creative director van Cham. En zo klinkt hij ochtends vroeg. Dus ik moet die dingen altijd bij hem opnemen. Vlak voordat hij echt wakker wordt. Maar voordat, voordat de koeien van stal gaan. Ja, ja, ja. ja. Maar nadat hij uh, eerst nog wat sigaretten gerookt heeft. en een paar uh, tassen koffie binnengegoten. Zoiets. Ja, ja. En nu we het dan toch over uh, dialectjes hebben. dit is misschien voor jou ook een beetje, een beetje homesickness. Uh, home news, uh, Serge. Uh, er is hier een. Uh, ja, dat is nu even niet meer toegankelijk, maar straks als we weer het straat op mogen voor alle Nederlanders die ook naar deze podcast luisteren, want dat is een behoorlijk flink aandeel. Uh, is er nu straks een mogelijkheid om, om uh, de, de lieve heer te gaan uh, eren in, in hun eigen, zeg maar, uh, jasje. En er zijn toch heel wat mensen die niks liever doen dan daarheen gaan en dat willen we niet missen. Alice heeft jouw botten hè. Dat moeten handdoen voor de sneeuw. Maar die komen we nog toe. Met al het plezier. Een half uur voordat de mis begint is het moeilijk om nog een plaats te vinden. Tegelijkertijd is Pastor Rudy zich met zijn team nog volop aan het voorbereiden. Ook deze keer wordt het een memorabele preek. Het gaat over Doe iets meer dan wat men u vraagt. En dat heeft ons ertoe gebracht om. Mag het iets meer zijn? Dus zoals men naar de beenhouwer gaat. En ja, de beenhouwer vraagt dan, mag het iets meer zijn? Carnaval komt uit de liturgie. Het is nog een allerlaatste keer zot doen, je aan de vasten begint. Letterlijk is dat feest van het vlees. Het vlees dat ze nog in huis hadden... wilden ze nog rap-rap opeten voor ze woensdag in de vasten. Daarom noemen ze dat feestje voor assewoensdag woensdag in het Latijn. Carnevale. Nou, nou weet je hoe het zit. Ja, En meteen. ik bijgeleerd. Uh, en meteen, uh, daar moeten ze straks al die buitenlanders en zo ook naartoe sturen. Dat is toch de beste inburgering uh, die er bestaat, hè. <laughs> Zelfs al moet ik mijn Pikachu botten doen. Ik wil dat feestje niet missen. Was ja. dat wat die dame zei? Pikachu botten? Ja, Ik heb Pikachu botten gehoord. Ja, ik krijg ja, dat ja. niet uit mijn hoofd. Nee. <laughs> en dan nog een laatste, wil ik toch zeker een levensreddende tip delen. Want wij hebben op iedere woensdag een wetenschapsversie. De woensdag wetenschapstafel met onze Mario. En die heeft dus uitgelegd waarom dat handen wassen zo belangrijk is. Want blijkt dus dat die virusjes, als die vrij rondzweven op deurknoppen, die leven in een soort een soort jasje van een soort vetachtig weefsel. Een soort vetachtig omhulseltje. Nou, een zeep breekt vet af. Dus door... En dat vertellen ze er nooit bij op tv. Ze zeggen altijd, was je handen. Maar het is gewoon die zeep eigenlijk die die beesten vernielt en dat ze uit elkaar vallen enzovoort. Nou, dus nou weet je waarom die zeep? Dus nu ga je helemaal als een ja, waanzinnige zeep en schrobben. Het zou hey. toch waanzinnig zijn is van als de politici ook nog zouden uitleggen wat ze allemaal doen. Hè. Je kan niet te veel <lacht> verwachten. Hè. Nee, de zoveel kunnen de mensen niet hebben, denk ik. Hè. <lacht> Hallo? Ja? Ja. <laughs> okay, ja, oké. Okay, je hebt opnieuw een quarter in de telefoon moeten steken. <laughs> ja, ja. Ik was aan uh, dus het luisteren naar en... jullie gebrabbel. Dus, uh. <laughs> <Okay>. <laughs> Serge, je moest even, even bijleggen. Even bijleggen, ja, inderdaad. <laughs> hey, hey, precies. En uh, wat zijn jullie plannen? Gaan jullie nou nog naar Bioscopen of zo? Of is het nu Netflix een uh, dag en nacht? Of, uh... We ja, bioscopen zijn ook gesloten helaas, want dat doe ik eigenlijk wel graag. Maar um, nee, ik, ik, voor mij verandert er niet veel. Ik werk van thuis uit, dus ik zit gewoon altijd thuis te werken. Ja, ja. Okay. Um, het enige verschil is dat um, ja, dat, ik, dat we gewoon niet meer gaan uiteten of zo af en toe. En, uh, oh, ja. dus en, en, nee, nee. Ben, ik ben niet echt ongelukkig eerlijk gezegd. En, en, ik kan me wel... en, ja? en, nee zeg maar. Ik kan me best voorstellen dat voor andere mensen dat wel moeilijk is um, om, um, om gewoon ja, plotseling niet meer buiten te komen en, en, en thuis te zitten. Maar ja, ik zit gewoon altijd in mijn studio te knutselen en te werken. En dus echt veel voor mij is er niet veranderd, nee. Je uh. zit altijd in je audio hè? Ja, mijn kot. Ik blijf dat in mijn Magisch pot. zou zeggen. Ja, het <laughs> ja. is eigenlijk een kot. En, zeg, en hebben jullie jullie plannen moeten herzien? Waren jullie van plan misschien met de zomer België aan te doen? Wel, eigenlijk waren we inderdaad van plan om naar, uh, naar Europa te komen in mei, maar dat gaat uh, waarschijnlijk niet doorgaan, denk ik. Ja. Um, we zouden uh, eerst even naar Nederland komen, omdat mijn echtgenoot zijn, uh, zijn familie zit daar, nee. en, dan, uh, en dan even naar België, of zo. maar dat, uh, dat gaat dus nu niet door. Ja, ik weet niet wanneer we wel zullen, zullen uh, vliegen, maar ik denk dat, voorlopig, dat we dat voorlopig beter niet doen, eerlijk gezegd. Voorlopig zal er geen vliegtuig opstijgen en, en tegen de tijd dat, dat jij naar België wil komen en ik naar Amerika wil gaan, zullen we moeten rechtstaan, want het zal druk zijn op die vliegtuigen. <laughs> ja, en waarschijnlijk, ik heb ook wel gehoord dat de prijzen van de tickets ook zullen gaan stijgen, omdat ja, er uh, minder vliegtuigen zullen zijn door deze crisis ja, en dus... Ja het aanbod lager dan de, dan de vraag. Ja. Begin maar al te sparen. <laughs> ja, zeker. Hé, hey Serge, nog één uh, raadgeving van onze magie. Smet ze buiten als je energie met een snotneus. Hè? Dus ja. wees voorzichtig. <laughs> jij dus zit, erg, jij erg zit veilig daar in je... je... Ja, jouw studio is, erg... is een veilige cel, maar zo gauw je ook maar iemand hoort snotteren, hè? doe wat Maggie zegt, <laughs> zou ik zeggen. Het is erg, erg vervelend als je last hebt van allergieën. <laughs> en nu met een snotneus rondloopt over de straat, en heeft iedereen zoiets van Ah, corona! En, dat, ja. Ah. Ja. en dan zie je achter je Maggie aanlopen. <laughs> ja. Ja. Met een stok. En dan ja. hebben wij hier ja. allemaal tentdorpen met snotneuzen buiten in de parken. zo. <laughs> hmm. Hey Serge, heel erg bedankt voor je bijdrage. Ik hoop dat we dat volgende week uh, weer eens kunnen bijdoen. En wellicht dat we dan wat nieuwtjes kunnen oppikken. De vooruitgang, want jullie zitten daar nog in een vrij vroeg stadium... als ik het goed begrijp. Dus ja, het is misschien wel interessant om te horen... hoe zich dat gaat ontwikkelen. En andersom, uh, misschien werkt daar een aanpak beter als hier. En dan zijn wij weer benieuwd hoe het daar gaat werken. Ik, ik hoop ja. dat we dat kunnen doen. Zeker, absoluut. Altijd uh, welkom om even een Skype-lijntje te gooien naar mij. Uh, heel aangenaam. En uh, ja, om het in de, in de, in de taal van je, van je tweede thuisland te zeggen, be safe. Uh, probeer, probeer je handen te wassen. Ja. Het, het klinkt heel banaal, maar we moeten elkaar op het einde van een gesprek altijd uh, toch een beetje hard onder de riem te steken. Wij zien het hier rond ons gebeuren. Ik hoop dat jullie bespaard blijven daar in Dallas. Ik hoop het ook. We zullen het zien wat er gaat gebeuren, maar uh, ik blijf optimistisch. Ik blijf erin geloven dat het goed komt. Dat ja, is Dat is, is, is gezond. <laughs> hey, tot uh, gauw, Serge, en uh, gezondheid en sterkte voor jullie allebei daar. Voor jullie ook, hè? Dag, Filip. Is van. Dag. Bye. Dit is de Praattafel Podcast met Ossi en Ozier. Yes, Filip, daar zijn we. Voor het volgende deel uh, We gaan rustig verder uh, Wat stond er daarna nou op, de, op de dingen De <blieft> Commentaren Denk ik maar hè? Want jij hebt je werk gedaan alweer Ik heb mijn werk gedaan ja. Ik, uh, okay. ik, ik, heb, ja, ik heb mezelf nog eens uh, Een uh, hazmat Zijn heel moeilijk te verkrijgen Dus ik heb er, mijn echtgenote heeft er eentje voor mij genaaid <lacht> ja. Uit oude sokken Oké. Okay. Maar uh, ja, ja, de kracht van dat suit, de kracht van dat pak om beschermd te blijven, is dat het niet gewassen sokken van mijn tienerzone betrof. <tie> <tie> en, ja. En daar is van daar geraakt geen virus door. Nee, Nee, die virussen eens, die draaien om en die zeggen nee, dit is te Als dat die geur van die sokken in je neusgaten verdwijnt, dan, dan, dan rennen die virusbacillen gewoon uit je neus en dan ben je veilig. Juist, yes. en onbedoeld bijeffect is dat die riolen van de commentaren dan eigenlijk wel heel prettig gaan ruiken. Ja, dus zo is dat. Ik ben mijn uh, dicht gaan opwerpen... Oh, uh, commentaar. Levert commentaar op commentaar Good enough. Good enough, inderdaad. Ik uh, heb... Uh, een, een, een, een artikeltje viel mij op. 132 nieuwe overlijdens en 1422 besmettingen. Nieuwe richtlijnen voor onderwijs na de paasvakantie. Mm -hmm. Het linkje zal doorgestuurd worden. Je kan het lezen op het HLN, maar het is ook een uh, bericht... ...dat te lezen valt. Op, het komt van Reuters in Belga. Oké. Okay. Het, het, het was een beetje een grapje. Een uh, artikeltje van mij op, zei ik. Maar het is het typische dagelijkse artikel... ...waarin de oneindige statistieken blijven voorbijkomen... Mm. ...hoeveel nieuwe uh, overlijdens er gemeld worden... ...en hoeveel nieuwe besmettingen er zijn in ons Belgenlandje. Het bulletin van de dag, zeg maar... Inderdaad. En dan, uh, ja, dan, dan is dat artikel dat is verschenen om 1.35 uur 35 vandaag. En dan staan er, om, hè, als ik dan uh, begin voor te bereiden voor de praattafel een uurtje voor, voordat we op antenne gaan, dan staan er al 71 reacties op. En dan, ja, en dan moet ik door die 71 reacties ploeteren. En dan gebruik ik... Ik heb in het verleden al eens proberen... Um, verschillende categorieën aan te brengen, om dan die commentaren toch een beetje te kunnen uh, plaatsen en te kunnen ordenen voor onze luisteraar, die uiteraard zelf niet in al die shit moet gaan rondzwemmen. Maar deze keer heb ik een, uh, omdat het over het onderwijs ook ging, en heb ik enkel, ik ga enkel commentaren voorlezen waarin taalfouten staan. Oké. Okay. De leraar in jou kan niet anders. Ja, dat kan niet anders. En dan, en dan kan je zeggen, oh, dat is een goede shifting, dan heb je wat minder artikels. Maar, maar nee, hoor. <laughs> het is bedroevend. Nee, nee, je zei, na, twee A, na twee A4'tjes ben ik maar gestopt. Dus ik ga het daarbij houden, want anders zitten we hier nog de hele dag. Dus het, uh, met andere woorden, het merendeel van de commentaren staat vol taalfoutjes. <laughs> dat is toch bedroevend. Ja. In, en soms is het ook natuurlijk pijnlijk wanneer de, wanneer, wanneer de taalfouten zo mooi. Taalfouten kunnen ook heel mooi zijn. Ik ga dat proberen te bewijzen. Um, eerste commentaar op het artikel over de nieuwe richtlijnen. Tot na de paasvakantie en dergelijke. En, um, en ook uh, het geval rond de mondmaskers. Is van Bernd Beken. Misschien familie Vaan? Dat weet ik niet. Maar Bernd Beken schrijft. Zeven miljoen maskers aangekomen proficiat. Enkele jaren geleden werden 63 miljoen maskers vernietigd omdat de loodsen waarin ze stonden, streepje comma dienden vrijgemaakt voor opvang van asielzoekers. Hij heeft het in één zin naar de asielzoekers gebracht. Schitterend. Uh, wijze beslissing van minister Magie de Blok. Ik zie daar een beetje cynisme. Het gaat deze aflevering ook over cynisme. Dus Bernd Beke bezigt... Bern Beke bezigt het cynisme, mooie alliteratie, maar zien de gevolgen. Dat is een zin die niet klopt, Bern, maar goed. Maar zien de gevolgen? Benieuwd of VTM, VRT of meneer Van Ranst die durven melden in hun nieuws. Punt. En dan is de mooie zin die prachtig eindigt: het volk domhouden. He, onthoud dat woordje dom. Het volk domhouden, zoals vroeger, kan niet meer. Wanneer gaan politiele klassen dat eindelijk begrijpen? Dat vind ik dan zo mooi dat hij zegt het volk dom houden en in dezelfde zin politiele klassen schrijft. Het is het ding. Uh, um, ja, die Bernd Beek is wel heel actief want ik zie hem zomaar in een ander artikel zie ik hem ook staan uh. ja ja, ik begin ik, ik begin, uh, ik begin, uh, ik begin uh, commentaarfans uh, te, te zien dus mensen die, die heel de dagen uh, in die commentaar dus net zoals mij daar rondspringen ik laat mijn naam daar niet achter maar, maar ik zie inderdaad dus uh, mensen die ik meermaals in mijn programma zal krijgen hè. Okay. zo bijvoorbeeld van, Ro van Roy Joseph He, ...is heel kort en bondig. Ze zijn gewoon aan het lullen. Ik, nu, ik zit op dezelfde dus, pagina als jij nu mee te dus, lezen. Ja, nu zou ik van Roy-Josef natuurlijk heel graag willen, willen vragen... ...wat dan speciaal lullen is. He, dus als ze gewoon aan het lullen zijn... ...wat is dan het niet-gewoon lullen, het speciaal lullen? Maar goed, dat, dat kan hij misschien een van de komende weken ons laten weten... Uh, dan is er een post van Wim van Springel, dat is een heel lange post, maar ik ga enkel het uh, begin lezen omdat de rest van de post vol DT-fouten staat. El elke keer spelt hij woord met een D waar het DT moet zijn, uh, hij blijft het consequent doen. En uh, Wim van Springel zegt, als we zien dat een land als Duitsland evenveel overlijdens heeft en wel acht keer meer inwoners, dan weet het wel. Oké, okay, dan, dan weet het, weet het wel. Ja. Dan weet het wel, hè. Het, het dan weet, weet het wel. wel. Nou, het, het moet wel weten. Oh, dan weet Wilfried, het wel. Wilfried Suis, Wilfried Suis zegt onder andere in, in zijn ook niet al te korte post... Wij zijn een volk dat niets anders dan kritiek kan geven op alles en nog. Ja, maar zo is het. Hè. Wat heb je ja, nog? Ja, maar zijn tweede zin is even fascinerend. De beste stuurlui staan gewoonlijk aan Walmaar. Ja, ja, het breekt me ja, dat... trouwens de bek niet los. Nu, nu dat je erover begint, als ik hoor hoe mensen hier uh, met... met uh, er moet leiding gevoerd worden en zo. En, uh, dat doet, ja, nu ineens had ik die maar geklipt. Laat maar, ik wil je niet afleiden. <laughs> uh, Gerda Bijnen, Gerda Bijnen heb ik ook al enkele keren gezien. Uh, en daar gaan we weer, zegt Gerda. Geven on en daar gaan we weer, komma, geven ons hoop. Valse hoop. Bijna, ze, ze is bijna... Uh, ze staat op de barricade. En daar gaan we weer, geven ons hoop. Valse hoop. Zoals voordien, we hebben het met hun nekvel. Niks, ook niet, mensen stop met politiekers te geloven. Doe zoals je het zelf zou doen, maar blijf thuis zoveel mogelijk. Ik heb enorm veel respect voor de postbodes besluit Gerda. Waar dat vandaan kwam, weet ik niet, maar in de... heel mooi. Ze heeft veel respect voor postbodes. Slaatsel... Ik denk dat Gerda nog wat onwennig is in de nieuwe media en nog meer met postbodes te maken heeft dan met uh, het internet. Leo, ik ga door. Leo van der Vorst. Wie doodt uiteindelijk dat virus? Welke stof is het? En indien gevonden, kan die niet in de, verlu in de verluchtingssystemen van hospitalen ED gebracht worden? Dus uh, Leo van der Vorst wil, wil, wil gelijk de hospitalen, uh, de verluchtingssystemen. Dus dat is, uh, beste Leo, dat is een systeem om lucht te krijgen. Ja. Vandaar de naam verluchtingssysteem. Maar dat virus... Ik denk niet dat we daar een of andere stof in moeten gaan verspreiden. Nee, dat virus wordt ook niet gedood door lucht. Kennelijk De schade wordt aangericht door jouw lichaams eigen afweerreactie. Maar goed, het is ingewikkeld. Is dat. dat valt niet mee om te begrijpen. Martin Smets, Martin Smets is ook heel lyrisch. Heel lyrisch. En het, het, het, einde, het einde is prachtig. Zijn laatste twee zinnen, zijn woordjes zijn prachtig. Okay. Geen masker, alleen voor de zieken. Als we geen symptomen zien de eerste vier dagen, hoe kan je dan effectief weten of een masker geen effect heeft? Daar de persoon het kan hebben zonder het te weten... Apenlogica. Ja, ja, en dan overal ook apenlogica, die drie puntjes tussen, drie puntjes tussen In elke je, al die zin. Drie puntjes overal tussen. Maar Martin Smits, het is vooral jouw taal is een apentaal, moet ik dan als leerkracht <laughs> schrijven? Uh, Chris de Bellen, Chris de Belly, sorry, Chris de Belli, <laughs> ja. Chris de Belli ja. begrijpt het niet. Ik een mooie commentaar. Hij begrijpt het niet. Heel België zit al twee weken in bijna lockdown. Bijna tussen aanhalingstekens. Puntje, puntje, puntje. Van waar blijven al die besmettingen toch komen? De mensen kunnen enkel nog buiten om naar de apotheker en of supermarkt te gaan. En het is toch niet dat alle man daar mekaar ligt af te kussen of vol te spuwen met speeksel... <lacht> Ik kan mij dat al voorstellen, is van dat je komt in zo'n apotheker. Dat is die film Parfum zo. In en daar staan mensen elkaar een dikke, welgemeende rochel in het oog te duwen. Die, oh, die, man, ik kreeg heel even dat beeld het eind van die film Parfume. Ik weet niet dat, dat grote plein met al die mensen die daar spontaan de liefde gaan bedrijven en over elkaar heen slim likken. Likken en spugen en... Ja, oh, man! Uh, ik weet zeker dat er darkrooms bestaan in Amsterdam waar, dat, waar mensen daarvoor geld geven. Dus misschien moet... Uh moet Chris de Bellis de oversteek maken na de crisis. Uh, jo Peters. Okay. Jo Peters moeten we bedanken. Oké. Okay. Be jo, jo Peters, bedank hem nu. Bedank Jo Peters, want hij is aan het coinen. Ken je dat? Koinen? Je wil zo'n zinnetje coinen. Je wil oh. de zin van het jaar ah, uh, of ja. het, woord, het woord van het jaar. En toch een van de woorden van het jaar vind ik vliegschaamte. Dat zou toch ja, wel ja. een jaar... En hij heeft het over maskerschaamte. Ah, oké. Okay. Hey, uh, als mensen een masker hebben, moeten ze zich niet schamen om er een op te zetten. Als mensen chemische, chemicaliën in het water van een kleuterschootje willen storten, dan moeten ze zich daar niet voor schamen. <lacht> hey? nee. ja. hey, dus ik zie erdoor. We, zijn, we hebben nog geen enkele te gaan. Frans de Dokker. Frans de Dokker, vind ik geweldig. Ik weet niet of jullie dat in het Nederlands zeggen, uh, in het Hollands, Nederlands zeggen, hey, dokken is betalen. Hè? Frans de dokker. Ah ja, ja dokken. Je, je moet dokken voordat je kan schrokken. Ja, dokken voor het schrokken. Dus eh, Frans de dokker, hè? eigenlijk Frans de betaler, maar hij doet zijn naam niet veel eer aan, want die in het onderwijs staan, krijgen voltijds loon voor halftijds werk. En vier maanden vakantie betaald per jaar. Die mogen wel wat extra doen, vind ik. He, dus we hebben, de, we hebben weer het figuur dat even komt zeggen dat mensen in het onderwijs te veel vakantie krijgen. Beste meneer De Dokker, wij krijgen in het onderwijs geen vakantie. Wij nemen onze overuren op. En dat zullen met mij vele leerkrachten kunnen bevestigen. Karel van Genechten. Karel van Genechten, een mooie Vlaamse naam. Straks verschijnen vliegen, muggen en andere insecten. Kunnen die het virus verspreiden? Dus Karel van Genechten heeft een vraag voor Mario gesteld. Dus ze moeten okay. eens vragen hè, of dat, uh, die of dat uh, vier, ja. die het virus eventueel door insecten kan. Uh, uh, uh, hij maakt mij terecht zorgen. En dan Paul van Beneden. Zo'n mooie naam. Paul van Beneden. Beneden. Op Amazon kan mondkapjes... Hij, hij, hij geeft een wijselijke les. Op Amazon kan mondkapjes kopen. Zoveel als je wil per honderd stuks en wel in vijftig soorten. Ja, ja. Beg begrijp dan ook niet wat het probleem... Het is een militair een waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Een schrijnwerker moet zijn materiaal toch ook zelf kopen. Ik denk dat het een schrijnwerker is. Als we die die die Inderdaad, zo klinkt die het wel, ja. Oh, well. En blijkbaar... Uh, en dan nog... Uh, ja, ja, ja, we hebben er nog drie om, om, om te stoppen. En, dan, een, uh... en dan, dan gaan we uit met Roger Boons. Want Boontje komt om zijn loontje. Oké. Okay. Oh, uh, Dries spannend. Samin. Ja? Dries Samin die zegt wat voor mensen er in ons land wonen. Wat denk jij? Wonen er linkse of rechtse mensen? We zullen het even zien. De Kroos, onze minister van Binnenlandse Zaken, De Cro heeft gelijk. We worden geviseerd op alle vlakken. In Nederland, zonder hoofdletter, want hij heeft het niet zo op met Nederland. In Nederland stelt men de vrijheid van mensen nog op prijs. Puntje, puntje, puntje. Hier worden we als criminelen aanzien nog slechter dan oorlog. Stap, te veel zetten is een boete. Puntje, puntje, puntje. We kunnen ons wel aan de social distancing houden, toch? Komma werken mag wel, hoor, daar ga je niet van besmet worden, hilarisch land met rechtse mensen, uitroepteken. Oh man, wat mist men toch. Luister, als, is dit gaan. niet geweldig voor u, dat, dat je zo'n uh, gistelagist krijgt van het beste, van het slechtste, van het meest vreselijkste, maar toch het meest aantrekkelijkste? Hè? Vindt u dat niet? Nou ja, ga door. <laughs> het is in ieder geval een leerschool, zal ik zeggen, om het in mijn beroepsfeer te houden. Eerla en dan zijn er ook mensen met namen die ik niet kan uitspreken. Het lijkt wel uh, leerkracht zijn in het Antwerpse onderwijs. Elanio Ton-Tom. Oké. Okay. Zijn oom is Tom-Tom. Dat is die van de... Hè, van de GPS'en. Mm -hmm. uh, met heel veel respect voor verplegers, met dubbele E. Maar 1450 euro is een peulschil... Om iedere dag je leven te riskeren met een C. <laughs> ja. Heel mooi. En dan Erik Nijt, tenslotte. En dan gaan we uh, bijna klaar zijn. Dan wil ik nog een kleine opmerking daarna geven. Erik Nijt, die, die, die. Dat is dan wel je militair. Oké. Ja, dat is dan wel je militair. Geef acht voor Erik Nijt. Ja. Hier komt hij. de blok. Heeft het hele land in gevaar gebracht, comma, door samen met de NVA blind te besparen op gezondheidszorg, comma. vooral het vernietigen, VE, strategische stok van mondmaskers is een grote fout, comma. een stok die half zo groot was, comma, had de hoogste nood opgelost, punt, zonder spatie. Destijds kreeg ik als milicien op oefening tussen haakjes. In 80 een overlevingspak VH jaar 1964 tussen de haakjes en toch een deel opgeten, komma. En dat is echt de waarheid. Want een militair liegt nooit, is het van. Nee, nee. nee dat... mensen gaan het opzoeken. Dit staat er echt zo geschreven. Het is fantastisch. Erik Neid, de laatste keer dat hij schreef, was een telegram voor het Belgisch leger in 1964. Na, in, in 1980, na het nuttigen van een overlevingspak van het jaar 1964. Van het type mooi, mooi. VV1 of zo. Ja, de krijgsjongens nu zijn pakken uit de jaren 90 aan het eten. Oké. Okay. Hier, leest lees de commentaren, zodat u dat niet hoeft. Zo is dat net. Hè? Jij wou nog dus, iets opmerken? Dat... Ja, ik, uh, ik wil gewoon nog eventjes zeggen dat Roger Boons... Eh, Boontje komt om zijn loontje, die komt altijd laatst. En die zegt dat iedereen... Hij begint wel met een kleine letter. Dus de leraar in mij krijgt daar echt allergieën van. Uh, er is zo'n schrijver in Vlaanderen, ik ga geen namen noemen, Jeroen Olieslagers, die altijd... Ah, alles met kleine letters schrijft. Ik vind dat een taalverarming. En Rijn uit Amsterdam, uit Duitsland, moet daar zelfs gezwellen van in zijn nek krijgen. Want in Duitsland schrijft men zelfs nog de, de zelfstandige naamwoorden met een hoofdletter. Ja. En ik vind dat mooi, is van. Ja. Ik vind, dus bij deze, een ware ode aan de hoofdletter. En ik neem het, meneer Oelieslagers, bijzonder kwalijk dat hij zo laagdunkend doet over de hoofdletter dat hij de hoofdletter zelfs doodzwijgt in zijn, in zijn geschriften op sociale media. Maar goed, Roger Boons Roger komt om zijn loons, vindt dat iedereen die nu zijn best doet en helpt een beloning moet krijgen. Roger Boons is de paashaas. <laughs> een beloning moet krijgen. Ah, je mag blijven leven gewoon. Dat is al toch fantastisch eigenlijk. En je doet nog wat voor de rest. Ook dat is toch al uh, heel wat. Daar kun je nog je kinderen na vertellen, zeg maar. Zo, ik, ik heb even genoeg van de commentaren. Ah Ja, het lijkt me ook wel, mensen. Dit was weer een fantastische portie. En uh, we plaatsen de link naar die pagina. En uh, zoals ik al zeg, mijn echtgenote En ik hoorde dat nu van nog iemand. Die beginnen als ze die commentaren lezen, met jouw stem te denken. <laughs> dus, uh, dus je bent dat je is het is zelfs mijn stem niet. Het zijn zelfs de stemmen van de commentaristen. Die komen gewoon. Ik ben eigenlijk een medium aan het worden van de commentaren, is het van en hun stem komt gewoon door mij en dan spreek ik in tongen. Ken je dat eens van in tongen spreken? Dus dat is zo in Amerikaanse kerken gebeuren dat mensen in tongen beginnen roepen met ratelslangen en zo ja ja ja ja. Heel Dus ik spreek in hun tong, dus zoals de de beroepsmilitair kwam gewoon tot mij. Nee, nee. Ik denk dat jij die Antwerpse pastoor moet gaan vervangen daar. Ik denk dat dat naar de kerk helemaal vol pastoor. gaat lopen. Pastoor Rudy. <laughs> Pastor Rudy. Hey, uh, over verdriet en ellende gesproken. Ja. We zijn uh, op een punt aangekomen om uh, maar aan onze praattafel te gaan kijken. Wat er allemaal aanwezig is. Uh, wij hebben onze columnisten weer een uh, thema gegeven. En dit keer was het dat. toch... Ja, toch wel een, een, een zware. Want ja, aan de ene kant, we kunnen wel de hele tijd lachen en leuk doen. Maar aan de andere kant, er vallen honderden honderden doden iedere dag... die normaal niet waren gevallen. En dat, dat gaat van kinderen tot onze leeftijd, tot wat dan ook. Maar het is gewoon toch wel best heel erg. Dus eh, op een gegeven moment kwam dan het thema verdriet. Eh, Rijn heeft dat een beetje uitgebouwd naar cynisme. Want ja, dat gaat kennelijk zo hand in hand. En we ja, dus... Maar ik moet, ik moet er wel bijvoegen, onderbreken is van: die doden die vallen gelukkig in een bed. Hè, dus gelukkig liggen die al in een bed. Dus ja, vallen ze tenminste niet op de grond. Nee, nee het, is, het, is, het is inderdaad uh, anders dan ze uh, omvergereden worden of zo. Ja, ja, ja. Want, want ik moet zeggen: hè, um, donkere humor is een beetje zoals, uh, uh, zoals voedsel. Lichte er ernst. <laughs> Lichte ernst. Lichte ernst, ja. Ja. Uh, ja, Wat ik wel heel typisch vind... Uh, ze geven je zowel bij de dagelijkse cijfers altijd netjes aan... van uh, oké, okay, er is zoveel opgenomen, zoveel in de IC, zoveel ontslagen. Mm -hmm. Maar alleen in Nederland uh, zeggen ze er ook bij hoeveel er tussen aanhalingstekens, levend uit de intensive care komen. En, en dan zie je dat dat bedroevend weinig is. En hier laten ze dat cijfer niet zien. Want ik nee, denk... hier zeggen ze altijd heel optimistisch. Heel optimistisch zeggen ze hier altijd uh, dat er zoveel mensen uit het ziekenhuis ontslagen werden. Ja. Maar daar zeggen ze niet bij dat 90% van die mensen nooit in de intensive care hebben gelegen. Ja. Ja, met andere woorden, wat ik denk dat ze willen vermijden... is als je namelijk hoort dat bijna iedereen daar krepeert. <coughs> Sorry, ik leg dat een beetje Hollands plat uit. Maar, <laughs> dat was een mooie maar ja, ja, zo denk je woord. natuurlijk Precies. als je daar naar binnen gerold wordt. Hè, dat, dat moeten we niet hebben. Dat je dus al ja, denkt van... Ja. oh my god, ik heb hier nog maar 8% om je levend uit te komen. Of zo. Dat is niet zo fijn. Mm -hmm. Maar goed, hè, maar dat veroorzaakt toch een heleboel verdriet. En uh, ik denk dat onze drie bijdragers een uitstekende uh, uh, bijdrage hebben geleverd. Uh, dat doen ze dus ook. Daarvoor zijn ze aangenomen, beste mensen. We zakken eerst even af naar Amsterdam... en we gaan luisteren naar uh, Rijn Bertlijn over verdriet en cynisme. In deze praattafel Colin uit Amsterdam... Verdriet en cynisme, oftewel, verdriet dat bevriest, verwoord tot cynisme. Verdriet, zegt het woordenboek, is het synoniem van hartzeer en zieleed. Als geluk meer is dan we verwachten, dan is verdriet het mindere, het tekort of verlies. Verdriet, net als ziekte, raakt de schaduwkant van het bestaan. Verdriet is eenzame opsluiting en daarmee vaak veroorzaken van emotionele kettingreacties. Verdriet, vooral bij het verlies van dierbaren, geeft schuldgevoel, omdat er, vermeend of terecht, sprake is van onherroepelijk tekortschieten. Verdriet leidt niet alleen tot zelfverwijt, maar ook tot boosheid naar anderen, tot wrok en woede. Wanneer wij het niet goed verwerken, kan verdriet ons cynisch maken, bitter en hard. Dat cynisme komt voort uit allerlei gevoelens van woede en boosheid. Op God, het leven, de samenleving, noem maar op. Maar wat is cynisme ook alweer? Je zou cynisme kunnen definiëren als het uiten van een ongevoelige, meedogenloze, onmenselijke houding, die als tegenstrijdig en paradoxaal wordt ervaren. Vooral in bepaalde zaken en situaties leidt het uiten van deze houding vooral op spottende, vrede en aanstootgevende manier tot het negeren en kwetsen van gevoelens van de ander, tot minachting voor moraal en waarden. Juist als het je echt iets kan schelen, ben je vatbaar voor hetgeen zich als een ijslaag om je gekwetste hart kan vormen. We zouden kunnen zeggen dat Machiavelli, de grote machtsfilosoof, de vader is van het moderne cynisme. Van hem is de beroemde uitdrukking... het doel heiligt de middelen. En volgens de hittendagse filosoof Peter Sloterdijk... zijn het gebrek aan communicatie, het feinste van communicatie... en weigeren om te communiceren... de kenmerken van het moderne machtscynisme, dat alles ondergeschikt maakt aan de wil naar macht en winst het doel heilig te middelen, het gebrek aan communicatie, het feinzen van communicatie en het weigeren om te communiceren, hieraan moest ik denken toen ik op televisie Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit de Nijmegen zag. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat de huidige coronamaatregelen meer schade aan de volksgezondheid toebrengen dan het aan winst oplevert. Als afgestudeerde wiskundige komt hij tot de volgende berekening. Hij stelt dat een gemiddeld coronaslachtoffer 80 jaar oud is, meerdere andere ziektes heeft en waarschijnlijk binnen een jaar toch al zou overlijden. Een gezond levensjaar in Nederland is volgens de daargehanteerde wetenschappelijke berekening Quality Adjusted Life Year 60.000 euro waard. Een investering van dit bedrag is volgens Ira Helslot gerechtvaardigd als iemand twaalf maanden langer leeft. Als het duurder wordt wegen de nadelen op omdat er te veel geld wordt uitgegeven aan te weinig gezondheidswinst. Helslot Zalvend. Je gunt iedereen een extra levensjaar, maar als openbaar bestuur moet je kosten en baten in perspectief zien, tegen elkaar afwegen. De berekening is cynisch, maar het is precies deze overweging die ten grondslag ligt aan beslissingen in Nederland over verder maatregelen om de coronapandemie in te dammen, het model van de immuniteit van de kutte. Dit model houdt in dat wanneer 60 tot 70 procent van de bevolking besmet zijn, dat dan zoveel immuniteit ontstaat dat het virus geen kans meer maakt. Maar helaas wel op kosten van wat mensenlevens. Als Duitsland zou vertrouwen op de immuniteit van de kutte, dan zouden volgens de huidige schattingen 50 miljoen mensen besmet moeten raken. Als de infectie met 1% dodelijk is, zijn dat 500.000 doden. Ervan uitgaande dat elk van hen zonder infectie één jaar langer in gezondheid zou hebben geleefd, zouden investeringen van 30 miljard euro volgens de Nederlandse vuistregel de moeite waard zijn. Maar wat als dit bedrag op is? Gaan we de epidemie dan op zijn beloop laten? Met andere woorden, wat is de relatie tussen het beschermen van kwetsbare oude mensen en een avondklok voor iedereen? In Sardinië was er in de preromeinse tijd een gruwelijke gewoonte. Diegenen die te oud waren om voor zichzelf te zorgen, werden door hun zonen gedood of de kliffen naar beneden geduwd. Om ervoor te zorgen dat de verdoemden hun eenden schijnbaar onbevreesd en glimlachend onder ogen zagen, brachten de kinderen hen een drankje in dat hun gezichten deed bevriezen met een glimlach. De Zadonische Gijns. De glimlach van de dood. Tegen een wetenschapper als Ira Helsloot, die gezien de televisieuitzending ook niet voor reden vatbaar bleek, schiet me slechts het Diogeneswoord binnen... Ga opzij, je blokkeert de zon. Gelukkig is immuniteit tegen de kutte niet de enige uitweg uit deze crisis. Volgens officiële cijfers konden verschillende landen het virus bevatten zonder 70% van de bevolking te besmetten. In Singapore hoefde het openbare leven niet eens te worden beperkt, omdat verdachte gevallen in de vroege fase van de epidemie consequent werden geïsoleerd. Voor zover wiskundige wetten verwijzen naar de realiteit, zijn ze niet zeker. En voor zover ze zeker zijn, verwijzen ze niet naar de realiteit. Dat zei Albert Einstein ooit en waarschuwde. Onze technologische vooruitgang en ook de beschaving... is als een bijl in de handen van een pathologische crimineel. Daarom moet ieder burger op zijn kiewievers zijn. Immers, onnadenkend respect voor autoriteit is de grootste vijand van de waarheid. En dan is er nog het aspect van de economie. Volgens Helslot zou door de economische crisis... als gevolg van de coronamaatregelen... een groot aantal mensen in de bijstand terechtkomen. Helslot? Als je een inkomen hebt op bijstandsniveau... leef je gemiddeld tien jaar korter dan iemand met een normaal inkomen... Dus al die mensen van wie het inkomen nu verdwijnt... omdat ze ontslagen zijn of nog worden... als gevolg van deze maatregelen, gaan korter leven. Voor mij het toppunt van cynisme. Nu, nu we in oorlog met het virus zijn... haalt hij het verband van armoede en verminderde levensverwachting aan. Maar waar was hij daarvoor? In vredestijd. Om daar te eisen dat de kloof tussen arm en rijk gedicht zou moeten worden zodat ook de armen langer zouden kunnen leven. Toen na de Tweede Wereldoorlog de welvaartsstaat tot stand kwam, was de verkiezingsleuze in Groot-Brittannië van 1945. We in the 1930s we had mass But we don't have any employment during the war. If you can have full employment by killing Germans, why can't you have full employment by building hospitals, building schools, recruiting nurses, recruiting teachers. If you can find money to kill people, you can find money to help people. Dus als de coronacrisis achter de rug is, zou de wereld, net als na de Tweede Wereldoorlog, heel anders kunnen uitzien. Denkend aan de na les. Als je geld kunt money om mensen te you can je geld om mensen Wanneer je volledige werkgelegenheid kan creëren door Duitsers te doden, waarom kan je dan geen volledige werkgelegenheid creëren door ziekenhuizen en scholen te bouwen? Meneer Helsloot. Nou. Wanneer je volledige werkgelegenheid kan creëren door Duitsers te doden, waarom kan je dan geen volledige werkgelegenheid creëren door ziekenhuizen en scholen te bouwen? Mag ik daarop antwoorden, Istvan? Omdat we gevechtsvliegtuigen hebben aangekocht. Ja, ja, ja. Dus iedereen ja. moet stoppen met zagen: we hebben 30 gevechtsvliegtuigen, Istvan. Ja. Wat is het? 45, 45 gevechtsvliegtuigen. Eén van die gevechtsvliegtuigen die België onlangs heeft aangekocht. Eén daarvan is ja. voldoende voor drie hospitalen of zoiets. En, wat, en wij wat, hebben er 45 gekocht. Ja. En niet alleen dat. Wij hebben al veel eerder uitgerekend dat heel het, het, het, het projectbudget voor de cultuur, hè, wat zo bezuinigd moet worden, en dat bleef maar iets van 5 miljoen. Ik heb nu het juiste gedaan. Maar dat getal wat er overbleef, dat is het... Een voorwiel van één zo'n stom vliegtuig. <laughs> dus wanneer je volledige werkgelegenheid kan creëren. door Duitsers te doden. Uh, ik denk dat de politici. enkel dat eerste stuk van die vraag hebben gehoord. en dus niet meer verder hebben gelezen. En dan hebben ze maar onmiddellijk. die gevechtsvliegtuigen aangekocht. om duidelijk te maken tegen de Duitsers. Pas maar op, mannetjes. Pas maar op, als je een derde keer komt. We hebben hier 45 gevechtsvliegtuigen klaarstaan. <laughs> Zeker. Maar dat, dat moet toch iets zijn wat jou... want jij bent een ultra-sociaal, ik zou zeggen socialistisch... misschien zelfs ah? bijna communistisch of zo, een beetje... Ah. Ja, maar, daarom, maar daarom zeg ik, dit moet jou toch wel heel hard aanspreken... wat die mens zegt voor een wereld post-corona-scène. Een wereld waarin toch inderdaad veel meer van dat soort zaken naar voren komen... dan inderdaad van die stomme vliegtuigen waar niemand op zit te wachten. Ik ben naast, me, naast wie ik ben, ben ik ook een realist. En uh, niet te verwarren met pessimist, maar een realist... En dus die politici die verkozen zijn en nu in alle landen duidelijk uh, tekenen geven van onbekwaamheid en uh, de, allemaal barstjes oplopen in hun vernis, in hun politieke mandaatvernis... Ze lopen barst na barst op ze... Alle dingen komen aan het licht dat er vorig jaar in België... Of enkele jaren geleden in België... Zijn er nog miljoenen mondmaskers vernietigd. Ach, ja. Omdat ze niet meer voldoen. Ja, dat is één zaak. Je moet inderdaad mondmaskers vernietigen... Als ze niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen. Maar dat er dan geen enkele politicus... Mans of vrouws genoeg is... Om die mondmaskers dan ook te vervangen. Ja. Uh, het feit dat er voor oorlogsvliegtuigen gekozen wordt en niet voor scholen. We hebben in Nederland en België en in heel Europa te weinig scholen. Toch wordt er voor die oorlogstuigen gekozen. Dat er uh, gekozen wordt voor oorlogstuigen boven het bouwen van ziekenhuizen, boven het uh, degelijk vergoeden van de, van de zorgverstrekkers. Uh, ja, maar Filip, uh, uh, wacht even. Oh, uh, misschien heb je het niet gemist. Maar die, die, war, ge uh, die war waar ze het over hadden, die is nog nooit gestopt. Hè? We zijn nog, nog steeds nee, nee, nee. in de oorlog, joh. <laughs> We zijn nog steeds aan het vechten tegen de Duitsers. Nee, maar dat is nu vervangen. Dat waren eerst de Russen, hè, het ijzeren gordijn ja, enzovoort. En, maar nu, nu Plans, is het uh, Noord-Korea en nu is het uh, Chinezen. Dan zijn we gaan zoeken naar de islamwereld. En dan zijn we gaan zoeken in Azië, Noord-Korea. Ja, en nu de Russen weer. Hè. We de Russen weer, hè. <laughs> dus, maar we moeten wel steeds oorlog houden. Want ja, dat is goed ja, voor de industrie. En dat is goed voor de werknemers En aandeelhouders. En, uh, dat draait koude economie aan de gang, jongen. Ziekenhuizen. Kom aan, dat flauwekul, Scholen. Dat flauwekul en, en, en, en, er, en er wrijven nu mensen in hun handen, want zijn we eindelijk van die vervelende oude mensen vanaf? Ja, ja. Uh, dan zijn we eindelijk ook van dat gezag van ik wil een pensioen voor iedereen vanaf? Uh, kunnen we al dat geld besteden aan het uitbetalen van uh, zitpenningen voor niet bijgewone vergaderingen dat is heel belangrijk, dat is een van de eh, eh, meest belangrijke uitgaven van de Belgische staat wij hebben zes regeringen ja, en, en iets, de mensen die heer. niet naar de vergadering komen krijgen zitpenningen daarvoor ja. dat is geweldig, dat is fantastisch dat moet je maar eens uitleggen aan de meneer en mevrouw ja, ik Met pak één het uh, Vlaams-Nederlands woordenboek, te... ga jij maar door wacht even uh, Dat moet je maar eens proberen uh, uit te leggen aan uh, een alleenstaande vrouw met vier kinderen in de bijstand. Uh, in een uh, appartementje, twaalf hoog, vier bij vier. Dus... Uh ja. Ik, denk, ik denk niet dat je communist moet zijn om, om nu bepaalde dingen... Als je je ogen wil opendoen, dan zie je toch eigenlijk dat zo'n coronacrisis alleen maar weer die gevestigde ongelijkheid in onze samenleving vergroot. En zelfs in onze kleine samenleving als België, maar ook in het groot Europa en in het nog groter de aarde. Er zijn regio's die nu nog maar aan het begin van de crisis staan... En ik hou mijn hart vast voor de, voor de India's van deze wereld. Voor de, uh, we hebben het er al in onze praathoek over gehad met onze Antwerpse stadsdichter. Over de regio's in Afrika. Ah ja, ja. Over regio's in Zuid-Amerika. Over bepaalde uh, bevolkingsgroepen op kleine afgezonderde eilanden. Die zo mogelijk nog vatbaarder zijn voor onze mm. westerse uh, virussen. Ik hou mijn hartje vast, is van. Oké. Okay. Maar de... Maar de ongelijkheid in het, het verdriet, van deze wereld wordt vergroot door een uh, een, een of zegt men dat? Uh, uh, door een cataclysme, zoals de corona uh, uitbraak. Dus, um, ja, dat kan je zeker zo noemen. En het, het lelijke van de mensheid hè, gaande van toiletpapier ophokken tot het uh, tot het uh, woe woegerprijzen. Uh, Woegeraars zien, mondmaskers. Uh, het, het lelijke van de mens komt naar boven. En dat is moeilijk om, voor mij als sociaal voelend iemand, dat is heel moeilijk om daarnaast te kijken. Om, om daar niet elke dag over te willen spreken. Nou, goed, dus uh, de, de, de, vind ik het heel fijn dat ik je hiermee zo'n uitlaatklep Want als je dit niet had, hè, dan had je waarschijnlijk al heel veel schade aangericht daar of zo. Dan was ik zelf commentaar aan het leveren op uh, de, op de <laughs> Oh my god, luisteraars, u weet waar ik u van bevrijd heb nu. Hè? Dus blijf vooral luisteren en verspreid het. Evangeliseer, hè? Spotify, iTunes. Ja, weet u wat u ook mag doen? Ons vijf sterren geven of super waarderen er zijn er al een paar die dat gedaan hebben doe dat en we zullen stijgen in de vaart der volkeren als u vindt dat meer mensen de verlichting moeten meemaken die wij hun bieden zo is dat en om het met de woorden van onze bijdrager Rijn uit Amsterdam te zeggen het doel heiligt de middelen dames en heren dus ga uh, stap op je virtuele fiets en verspreid de boodschap van de praattafel. Ja, precies. En als je dat erbij zegt tegen de agent, dan krijgt u alleen een waarschuwing en geen boete. Dan is het een goede zaak voor hun. Dan, dan moet u maar zeggen dat meneer de hoofdbrigadier van politie van de Antwerpen, meneer de Meuter, uh, het uh, oogluikend toestaat dat u uw naaste bezoekt met een. Uh, met een berichtje van de praattafel. Precies, en dat had u gisteren kunnen horen... in de live-verbinding met het uh, uh, zenuwcentrum... en uh, die zenuwlijers daar. Hé, hey, we moeten rap door. Uh, de volgende bijdrager is uh, Gerrit... en ook hij duikt in het leed- en ellendeverhaal... vanuit een meer historisch of terwijl hysterisch perspectief. Ja... Ik hoor hem niet. Nee. Gerrit. Gerrit, kom eens. Ja, ik Gerrit. hoor... Ik hoor dan ook nog niks. Er te roken op het terras. Gerrit. Kom aan, doe die deur, dicht, Die, die schou. Wacht even hoor. Ja, ja, ja ik kom eraan, een kleine, kleine sturing. Dat zullen we na nou toch weer doen. Hij krijgt die dubbele, die dubbele glazen, die, die, die nieuwe kijken, deur, die hoor. Even Even ik... scannen. Q. Naar onder doen. Die klep. Die klep naar onder. Gerrit. Tomme, oh, historici die dan kennen is er het is iets anders. Gerrit. daar klik je naar beneden doen. Daar klik je, God, er weet is... mij vandaag. Ah wel ja, daar klik je. Hoeveel klik je denk je dat? Ja en doe nu dicht. Doe nu dicht. Hij komt er direct aan. Ja, dan gaan we even voor u repareren, beste luisteraars. Uh, we, zetten een, uh, we zetten een ander fragment voor u klaar. Er gaat even iets mis in de controleruimte. Wij komen dadelijk bij u terug. U krijgt... Een... Oh nee, geen testbeeld, dat hoeft niet. In plaats van... Uh... Nee. Rijn, schakelen we dan maar over naar Gent, naar Zinzi. En zij is heel braaf op kot gebleven. Ik heb deze nog niet gehoord, dus met ons gaan wij heel verrast zijn. Uh, gaat u heel verrast zijn. En dit is haar take op uh, verdriet en cynisme. Onze Zinzi uit Gent. Er werd mij vandaag gevraagd iets in te spreken over verdriet en cynisme. Uh, ik zit op de bus, dus ik kan niet te luid praten en er is ook wel lawaai, dus ik weet ook niet hoe dat je mij kan horen. Um, maar ja, natuurlijk, verdriet en cynisme is misschien in deze tijd van quarantaine ook wel een belangrijk thema. Um, wat mij opvalt is dat, dat het eigenlijk voor mensen die lasten van mentale problemen bijvoorbeeld, of mensen die met een fysieke beperking zitten, eigenlijk allez, in mijn omgeving toch minder lasten van de quarantaine dan sommige mensen die normaal gezond zijn. En ik denk, dat is misschien ook een cynische gedachte, maar het voelt soms een beetje alsof nu, zeker ook omdat ik mijn depressie heb gehad, alsof dat iedereen een keer voelt hoe dat is. En ik sprak ook al langs mijn met een vriendin van mij die een beperking heeft en zij zei ook van, ik heb er eigenlijk minder last van omdat ik me nu minder geïsoleerd voel in zekere zin omdat iedereen meer in mijn wereld leeft. Um, en het is een rare tijd voor mij ook, omdat ja, voor mij natuurlijk hey, de quarantaine en de coronacrisis betekent voor mij van mijn uitzending gaat niet door en ik heb niet de beste paar maanden achter de rug. Dus eigenlijk zou ik, ik heb het gevoel dat ik nu heel verdrietig zou moeten zijn, maar ik voel mij best goed het grootste deel van de tijd. Ik heb een gevoel van rust en ik heb juist het gevoel dat, de, dat ik minder reden heb om verdrietig te zijn, deze dagen, omdat, omdat ik eindelijk de kans krijg om de dingen rustig aan te doen. En, Allee, natuurlijk de druk van school is nog wel zeer hoog en in feite maakt de universiteit mij het leven veel moeilijker dan het zou moeten zijn nu door gewoon de werkdruk op te drijven en met te dwingen om heel veel inhaalwerk te doen. En daar ga ik wel als cynisch op kijken. Ik heb nu wel heel veel frustraties rond de universiteit, maar over het algemeen voel ik mij best gelukkig. De dagen hier in Gent zijn rustig en ik zit met mijn kotgenoten, dus ik heb gezelschap en... We hebben fijne gesprekken, dus ik kan niet echt klagen over de toestand waar ik nu in zit. En Daarom vind ik het misschien wat moeilijker om over verdriet en cynisme na te denken. Maar ik heb het gevoel dat de, dat de jeugd wel best verdrietig en cynisch is over het algemeen. Ik heb het gevoel dat er zo... Wij zijn een generatie die over het algemeen minder kinderen wilt En misschien is dat ook een beetje een domme gedachte van mij. Omdat misschien hebben alle generaties dat wel gehad in, op deze leeftijd. Dat ze geen kinderen wouden, Maar ik heb het gevoel dat, dat veel mensen triestiger naar het leven kijken. En dat veel mensen het moeilijk hebben ofzo. En deze crisis zal daar niet bij helpen. Um, maar ik heb ook... Allee... Ik heb een gevoel van... Dat het altijd wel cynischer kan ofzo en ik probeer ook zelf niet te cynisch naar alles te kijken toen ik nog een beetje jonger was dan dit, dus niet zo lang geleden had ik die neiging wel en dat voelt dan ook alsof je de wereld beter snapt ofzo als je een beetje toegeeft aan dat cynisme en ja, alles sukt maar met de jaren, de weinige jaren of toch de vijf jaar dat ik hier in Gent heb gestudeerd heb ik eerder het gevoel gekregen dat het belangrijk is om zo optimistisch mogelijk naar dingen te kijken ook al ben ik het hart wel echt een pessimist. Uh, als ik dat te veel toelaat of zo, als ik me echt ga gedragen als een pessimist, dan heb ik de neiging om te verdrinken in mijn eigen verdriet of in zelfmedelijden. En ik wil eigenlijk vermijden. Ik denk, verdriet en pessimisme, dat zijn zo emoties die daar misschien makkelijk zijn, waar je makkelijk aan kunt toegeven als je in de put zit, maar ik denk, of zelfs als je niet in de put zit, maar ik heb het gevoel dat. dat gevaarlijk is ofzo en dat het belangrijk is om toch een beetje optimisme en gezonde naïveté en naïve, gezonde naïveté ofzo in je leven te houden gewoon zodat je de dagen door kunt komen en ik denk op zich um, dan, ik, ben, ik ben nu um, de mythe van Sisyphus aan het lezen van Camus en dat vertrekt eigenlijk vanuit het feit dat leven absurd is en door me daar wel aan vast te houden eigenlijk aan een absurdistische en een beetje en een klein vlugje existentialisme ofzo ik krijg ik vaak het gevoel dat, dat het geen nut heeft om somber op de dingen te kijken en dat het eigenlijk veel fijner is om naar het leven te kijken als een soort absurde warboel van gebeurtenissen en mensen die zoveel stress hebben terwijl in feite zijn er heel veel gewoon basisnoden die je kunt volbrengen en alle fijne dag hebben en dan merk ik nu ook van soms is mijn dag gewoon gaan wandelen iets eten, een beetje lezen en gaan slapen en ik kan heel eerlijk zeggen dat ik daar nog nooit zo gelukkig mee ben geweest als nu dus ik denk, allez, ik weet niet zo goed wat ik hier allemaal mee wil zeggen, maar wat mijn boodschap is ofzo, vanuit mijn jeugdige, naïeve, misschien naïeve perspectief is, dat ik denk dat het beter is om te proberen het absurde te aanvaarden en niet te cynisch op de dingen te kijken, niet te, niet te verdrietig te zijn om de wereld, maar er af en toe gewoon heel goed om te lachen en de juiste dingen triestig vinden, maar daar niet aan toe te geven. Ja, de juiste dingen triestig te vinden, maar daar niet aan toegeven... ...is een uh, heel mooie, hoopvolle besluit van een mooi betoog van Zinzi. Ja, dat vind ik ook. Uh... Want, en ook het begin van haar betoog herken ik heel hard... ...doordat ik... Uh, de, lu de luisteraar weet het ondertussen... ...maar de nieuwe luisteraars misschien nog niet... Uh, doordat ik al sinds mei vorig jaar, vorig jaar ben ik aangereden in het verkeer met mijn scooter en uh, heb ik een heel uh, nare beenbreuk opgelopen. Dus ik, ik, ik zit al maanden in mijn kot. En, uh, en dat, waar ze zei dat uh, mensen met een beperking het, het, een, een, gedeelde, een gedeelde smart beginnen vinden. Hè? Uh, en, uh, uh, hoe, hoe is dat uh, gezegd in het Nederlands? Zachte smart is gedeelde smart? Gedeelde of, of smart iets... is halve smart. Voilà, dankjewel. Uh, gedeelde smart is halve smart. En daar is natuurlijk wel iets van te zeggen. Aan de andere kant voel ik ook dat mijn koninkrijk ten einde is. Snap je dat iets van? <laughs> daar leg eens uit, alleen leg eens uit. Er in... <laughs> zat ik lekker alleen in mijn bubbel. En dan... Nou zit iedereen... In zijn bubbel, dus het, het, het, het unieke, zo. het in een bubbel zitten, was iets van mezelf. Mm -hmm. En nu zit iedereen in die bubbel, dus uh, ja, het, ik ben altijd een trendsetter geweest. En uh, nu zit iedereen <laughs> uh, weer na te apen, om nou, thuis ja. te zitten. Nou, ja, maar ja, ook he heel mooi eigenlijk wat hij zegt, van, uh, het kan allemaal cynisch klinken, maar we moeten positief blijven. En inderdaad, ze spreekt daar bijna de woorden van Hugo Camps uh, vandaag, in de morgen, zijn column. Is mm -hmm. getiteld, het kan cynisch klinken, maar corona heeft de samenleving warmer gemaakt. Ja. En daar, daar is wel iets van te vinden, voor te zeggen natuurlijk. Uh, door al de Maleizen, en, en zo net zei ik ook, en daar sta ik bij, je ziet ook de vieze dingen van mensen natuurlijk naar boven komen. Zoals in de oorlog zie je ook altijd dat er mensen goed uit die oorlog komen of tijdens die oorlog zelfs geld verdienen. Uh, dat is nu eenmaal des mensens, denk ik dan. Collaborateurs uh, en zo. Ja, ja, ja. Maar we mogen niet vergeten dat, uh, dat er ook heel veel warmte... Uh, mensen gaan elkaar helpen. Er is online, staat er veel te gebeuren. Mensen, gisteren uh, heb ik jammer genoeg niet aan kunnen deelnemen, maar was er een uh, Skype-gesprek uh, van vrienden, waar ik helemaal op het laatste moment van verwittigd werd. Maar toen, ja, toen kon het niet online komen. Um, om, uh, want een vriend van ons, uh, Vriendenkring... Hij uh, heeft uh, zichzelf van het leven ontnomen jaren geleden. Maar wij zijn altijd, uh, elke keer op zijn verjaardag, gaan we naar de ouders met heel de vriendenkring. Okay. En uh, hij was een vriend dat in een bandje speelde bij mij. Hij was de zanger gitarist En uh, wij blijven, dat is nu al een, een traditie, een jarenlange traditie, sinds 2011, uh, gaan we jaarlijks op bezoek. En natuurlijk, dergelijke tradities kunnen niet doorgaan door de lockdown. Maar gisteren was er dan een, uh, een Skype-gesprek met alle betrokkenen. Dus uh, het is toch ook heel mooi en heel warm. All right. hey, ik krijg net van de Controlekamer door dat de uh, verbinding met uh, Noord-Duitsland uh, wederom is hersteld. Hersteld? Ja, echt waar. En we gaan het dus nog eens een keer proberen en uh, bijdragen van onze historicus uh, Gerrit Band over leed en zilisme en ellende. En En het band hier weer. Onze historicus. We gaan het vandaag hebben over verdriet. En verdriet, ja, op het moment uh, zien we overal in de wereld om ons heen verdriet. Omdat er weer een of andere... Uh, of nou ja, het coronavirus wild om zich heen slaat. En in de geschiedenis kent iedereen natuurlijk veel meer van dit soort uh, hard om zich heen slaande dingen. Uh, bijvoorbeeld hadden we in de Middeleeuwen, vroege middeleeuwen, hadden we de pest. De pest, dat was voor iedereen een raadsel hoe dat verspreid werd. Uiteindelijk ontdekte men natuurlijk achteraf dat het eh, door water gebeurde. Maar er was nog een andere manieren van de pest verspreiden. Iets wat we gelukkig tegenwoordig niet meer kennen. En dat waren de zogenaamde flagellanten. Vlagellanten, oftewel gezelbroeders. Dat waren mensen. Nogal zeer godsdienstige mensen die zichzelf pijnigden met zwepen eh, om in de gunst te komen bij God en om rampen af te winden. Ze trokken dan met hele groepen van eh, dorp naar dorp en van stad naar stad eh, om door middel van zelftuchtiging eh, ja, de zonden van de wereld op zich te laden. Het is een verschijnsel wat eigenlijk al in de 11e eeuw voorkwam. Maar in de late middeleeuwen werd het dus met de zwarte dood. En, eh, waarbij waarbij iedereen ook dacht dat de wereld wel zou vergaan. Eh, sociale onrust was er. En eh, ja, de rampen stapelden zich maar bijna op. En eh, miljoenen mensen, hele dorpen, werden gewoon uitgeroeid. Het gevolg was dus dat die groepen christenen... dit soort openbare boete gingen doen met... Collectieve zelfgezeling. Men zong dan religieuze liederen. En trokken dan in een periode van dertig dagen. Van stad tot stad. Baden tot God. Waarschuwden de mensen voor het naderende onheil. En dat ze zondig leefden. En ze gezelden zichzelf tot bloedens toe. Dat vond niet iedereen even leuk. Dat zingen. dat ging eerst naar de plaatselijke kerk. En als daar dan de pastoor niet hard genoeg uh, voor hen bad die het ook niet goed met hem vaak. Men liep rondjes. Die sloegen elkaar met gezels. Met dat waren zwepen. Soms met metaal. En dan ja, jammerde men over het einde van de wereld. En van henzelf. Dat hebben we dus gelukkig niet bij het coronavirus. We mogen elkaar niet eens meer zien. We moeten afstand houden van elkaar en alles. Maar verdriet in de geschiedenis, dat is vaak leed. Toebrengen van leed. Uh, en daar zijn ook hele verschillende vormen van. Dan kun je zeggen: oorlog is leed, ja natuurlijk, altijd leed, maar in de, de, het leed in de oorlog en in conflict is altijd verschillend. Hangt er vanaf wat je wil. In de Griekse tijd, als de Sparta bijvoorbeeld uh, uh, Athene zou veroveren, zouden de mannelijke inwoners vermoord worden. En dat was net de voorkoming van als... en de, de jongens ook... de voorkoming van wraak als die dan later weer zouden opgroeien. Uh, dat veranderde... op een gegeven moment... in de, de 15e en 16e eeuw... dat uh, men op een gegeven moment... besloot... of ontdekte eigenlijk meer... dat... Uh, een veldslag... dat was natuurlijk... Uh, in, die tijd met alleen met, in de 16e eeuw alleen met huurlingen... dat was een dure... Een dure zaak. Je moest de huurlingen kopen. Dan moest je zorgen dat ze niet wegliepen. En, um, en soms was het beter om met de anderen af te spreken. om de veldslag een uur te laten duren. En dan kon je tenminste de schade beperkt houden. Maar ja, je wilde op een gegeven moment toch een oorlog winnen. En toen ontdekte men dat. Uh, als je uh, de bevolking. van de tegenstander leed aan deed. en zoveel. Dat dan op een gegeven moment de, uh, voor, ja, de vorst, de koning, de president, weet ik wel wat, wel gedwongen zou worden om de oorlog op te geven. Dus je kon alle veldslagen verliezen. Maar als je wel in staat was om uh, de bevolking uh, honger te laten leiden, uh, alles afnemen, plunderen, vrouwen verkrachten, vrouwen verslepen, kinderen verslepen, noem maar op. Als je dat in de juiste mate dan deed, dat klinkt wat cynisch... maar zo werd er wel geredeneerd... dan kon je ook zo'n conflict winnen. Eén man in de geschiedenis die men vindt... is daar verantwoordelijk voor. Dat is de heer Nicola Machiavelli. Hij schreef een beroemd boek, Il Principe, De Heerser. En uh, dus een klein citaat is daaruit. Volgens Machiavelli bestaat het politieke handel vooral hierin... ...dat men vast, scherp vaststelt wat het doel is dat men wil bereiken... ...en dat men vervolgens uitgaande van de situatie waarin men zich bevindt... ...op rationeel technische wijze de middelen die naar het doel leiden tegen elkaar afweegt... ...en overeenstemming daarmee ook aanwendt. Wat dat voor middelen zijn, doet niet de zaken. Een middel dat moreel slecht is, kan politiek goed zijn. En omgekeerd. Zo is, om een voorbeeld te noemen, de godsdienst voor Machiavelli politiek gezien nuttig of niet, al naar gelang deze door een de mag hebben goed of niet goed gebruikt wordt. Het boekje op zich is eh, niet dik, maar de heer Machiavelli gaat daar op een zeer zwart-witte wijze aan het werk. Leed, verdriet, we hebben het ook persoonlijk. Um, vrienden die overlijden. Dat is dan heel persoonlijk. Nu is het zo dat je overal leest dat uh, oudere mensen overlijden. En er zijn toch altijd dingen waar je als historicus een scherpe lijn trekt. En kan uh, rustig lezen dat de, kerk, of dat de kruisvaarders tijdens de eerste kruis toch honderdduizend mensen uh, in Jeruzalem vermoorden omdat ze moslim zijn. Dat lezen we dan, dat registreren we dan. En dan lezen we dat tachtig uh, jaar later, als de moslims dan uh, Jeruzalem weer terugveroveren, dat de christenen dan gewoon naar buiten lopen. En dan zeggen wij, zo, nou, dat is netjes van ze, Zonder daarbij na te denken van dat er de keer, dat tachtig jaar daarvoor... ontzettend veel leed is aangedaan en dat, ja, wraak, verdriet... Het hangt allemaal naar elkaar toe en het hangt allemaal met elkaar samen. Ik heb deze keer geen gedicht om het mee af te ronden. Ik heb wel gedichten die erop slaan. Op verdriet, op leed, op oorlog. Maar dat zijn er nou zoveel. De, daar ontbreekt mij de tijd voor. Tot volgende week. Nou. Dat was Gerrit. En een van zijn dingen die hij zegt doet me denken over cynisme. Dat was een beruchte uitspraak van, ik denk, Goebbels. Van, dan heb ik het over Hitler en de nazi's en zo. Mm -hmm. Hij zegt, als iemand in jouw familie sterft of zo, dan is dat een tragedie. Als er een miljoen Joden sterven, is dat een statistiek. Mm -hmm. En dat is misschien een beetje ook wat hij wil zeggen, van ja, nu zien we op tv, we zien die cijfers, nee, ja. maar we abstraheren dat ergens. Ja. Totdat er eh, iemand in je familie eh, opeens eh, intensiviteit ja, wordt binnengehaald. dat is allemaal niks meer. Hè? Dat is dat gewoon je eigen, je, wanneer je eigen bubbel geraakt wordt, dat is, dan voel je jezelf als een coronaviruscellen, uh, die ja. aangevallen wordt. En dan tof... gaat je membraantje stuk en dan, uh, en dan wordt heel dat meta gedaan met statistieken. Dan word je er, denk ik, ook enorm boos en, en, en, en uh, machteloos over. Uh, mm -hmm. Ik wens het niemand toe. En het, uh, de media moeten informeren, dat begrijp ik. En, maar het, het gevoel zal zeker ook herkenbaar zijn bij de luisteraar: dat het, het, is, het is gruwelijk hoe dat. De Wereld Draait Door was een programma met uh, Van Nieuwenhuis. Uh, en die is onlangs gestopt. Ja, dat is de laatste aflevering zonder publiek. Ja, met Martijn. Ik, uh, ik ben er twintig uh, jaar fan van geweest. Maar ik heb jammer genoeg die laatste uitzending niet gezien. Maar ik denk wel dat ik ze ergens op internet nog kan zien. Oh, ja, op... Maar in ieder geval, de wereld draait door. Hè? Dus, uh, de, het is nu een grote crisis. Maar, maar diezelfde figuren zitten nog altijd voor de. ...voor de camera's te zeggen dat alles wel goed komt... ...hoeveel mensen er gestorven zijn... ...welke maatregelen er zijn... ...dat is heel eens dat dat bij jou komt... ...en je vader sterft... ...of je, je oom of je tante of je moeder van, sterft van corona... Um, ...of je kind... Hè? Het, is, ...het grijpt om zich heen in alle leeftijdscategorieën nu... Mm -hmm. uh, ...dan komt het binnen en dan komt het thuis... ...en dan wordt zo'n wereldgebeurtenis... Uh, plots herleidt tot een familiegebeurtenis. En dan is dat heel moeilijk om je door die media niet te laten... nog dieper in een gat te duwen, denk ik. Uh. Dat denk ik ook, ja. En zeker het gruwelijke is dan... Hè, het, mooie is dan in, in, in, het mooie in donkere tijden is dat we er kunnen zijn... maar dat, ook, dat wil zeggen ook fysiek zijn... Uh, elkaar aanraken, uh, op, op de meest menselijke manier knuffels geven. Mm -hmm. dat, dat betekent zoveel. En dat is zo gruwelijk aan deze situatie. Dat in die moeilijke tijden, veel van de mensen zijn oud, zijn al stervend. En dan kan je er nu niet bij om, om, om je eigen vader een dikke knuffel te geven. voordat voor hij sterft aan, aan misschien wel een andere oorzaak. Maar mensen sterven nu eenmaal. Ik ja. heb het ook meegemaakt. Hè. Uh, uh, ik moet er niet aan denken dat, dat, dat dit anderhalf jaar, twee jaar geleden was. Bij, toen mijn moeder in een sterfcentrum uh, lag, omdat ze einde leven was met een mm -hmm. niet uh, corrigeerbare kanker. En um, op haar bed zitten, naast haar zitten met de kinderen. Met, wij, zelfs de hond meegenomen naar dat centrum, dat mocht allemaal. en dat, dat was allemaal aanraken, aanraken, aanraken. De woorden schieten je op dat moment tekort. Je wil gewoon je wil letterlijk naast je naaste zijn. Je naaste, dat woord, je naaste, dat is... Je wil dicht bij elkaar zijn. En, um, gelukkig maar dat we het virtuele hebben, maar het virtuele zal uiteraard nooit het uh, reële kunnen vervangen. Nee, nee. Hey, we hebben een prachtige uh, uh, voorslag en uh, voorzetjes voor de volgende praattafel volgende week als thema. En van onze Lies uit Hoogstraat uh, heeft ze nu ja, gezegd, ja. dat is makkelijk. Uh, zij stelde voor huidhonger. Prachtig woord, je krijgt, van het, je krijgt het van te weinig lijfelijk contact door het corona-isolement. Ja. mooi en de seksuoloog Lotte van Wezenmaal weet dat we weet wat we er tegen kunnen doen. Een warm bad nemen, jezelf masseren, bla bla bla. De link staat erin, maar ik denk dat dit misschien een mooi thema is voor onze bijdragers in de volgende praattafelpodcast. podcast. Wat denk jij? Ik, ik denk dat een gezond man er zeker van houdt om zichzelf af en toe eens te masseren. <laughs> ik heb voorhuidhonger. Nee, ik heb gewoon huidhonger. <laughs> oh. Maar dit is toch wel heel erg opvolg. Ik denk niet dat we veel 18-jarigen of jongere luisteraars hebben, hoor. Hey. Hey, vindt u ons leuk? Neem een kleine moeite. Probeer ons te waarderen op iTunes of Apple Muziek. Of, uh, ja, het Blijkt nu dat je op uh, dingen niet zozeer kan. Op Spotify kan je niet waarderen. Maar je kan wel abonneren en leuk vinden. En dat telt ook allemaal. Want dan, uh, dat vinden wij leuk. En hoe meer mensen ernaar luisteren... hoe minder domme mensen u straks tegen gaat komen als weer naar buiten. En dan is, als iedereen nou naar ons gaat luisteren... dan kan je alleen nog maar verstandige gesprekken hebben straks met iedereen. Hè? Zo is dat. Zo is dat. <laughs> zeg eens van, het is eventjes improvisatorisch, maar aangezien ik uh, niet de tijd had om een voorleesmoment in te lezen. Ja, ik wou je net polsen, hoe zit dat dan? Ja. ja, maar ik zit hier al klaar met, met, het, met het boek van de week. En okay. het, het is helemaal in de lijn van cynisme. Ja, oké. Okay. Want ik wat hier ik hier ook, ook soms nodig is van, soms heb je is nodig om eens lekker te schelden. Ja. Nou, ik, ik, ik, ja precies, ik zal even mijn boekje, hè, officieel De Zitpenning, staat in het uh, Vlaams-Nederlands woordenboek. Vergoeding ja. voor het bijwonen van zittingen, vacatie of presentie. Wat is vacatie geld? Vacatie, dat is, is dat... het neefje van vakantie. <laughs> een spelfout in een woordenboek, nou dat, dat is toch <laughs> wel echt onaangenaam. Ja, en dan bijvoorbeeld daarvoor staat de zitdag. Als we nu toch een beetje bezig zijn, spreekuur van bijvoorbeeld een politicus. Die hebben hier zitdagen, die zitten dan. De, vandaag doe ja, ik geen ene, fuck, ik blijf gewoon zitten. Ik zit gewoon op mijn gat geld te verdienen. Is het, hè? Ja. Oké. Dus, okay. hey, dus uh, ik dacht eens van in deze internationale... Harde tijden van corona ja. hebben we het internationaal scheldwoordenboek nodig. <laughs> Oké, okay. nou om kom. Om het op. eens af en toe van ons af te schelden. En, oh, en ja, ik ben ja, erin ja. aan het lezen, en eigenlijk van A tot Z, het is helemaal opgesteld als een handleiding, zou ik bijna zeggen, om erbij te nemen en om eens alles goed van je af te schelden. Dus ik dacht gewoon vandaag bij de A te beginnen. Ja. En een klein stukje voor te lezen. Ik zal een, de A en de B behandelen vandaag. <laughs> en dan morgen de C. Oh nee, maandag de C en de D. En maandag gaan we gewoon met de C, hè, want in de praathoek ga ik maar één lettertje doen. Hè? Ik ken daar een mop over. Vertel. Jij vertelt hem op en dan ga ik lezen. Nou, er komt een, een stomme uh, bij de dokter. Hè? Want die, die dokter staat erom bekend dat hij mensen kan leren spreken. Dus op een gegeven moment zegt hij: Nou, we gaan beginnen met de behandeling. Staat u maar op. Laat u broek zakken en buk voorover. Nou, de man kijkt hem wat angstig aan en zo. Maar ja, hij doet het dan toch. Nou, die dokter die grijpt dus uh, een, een soort bezemsteel en rampt die gewoon in zijn reet, als het ware. En die man die zegt, ah! En de dokter zegt, nou, morgen komen we voor de B. <lacht> voilà. <lacht> nou, <lacht> een mop. <lacht> nou <ja. lacht> Heb je nog eens een jingeltje liggen? Voor de mop? Nee, voor het voorlezen. Oh, het, uh, oh, je gaat niet voorlezen, maar je wil wel voorlezen, zeg maar. Blijf okay. voorlezen. Philippe Ouzir leest voor. Bedankt, Aaf. Bedankt, Aaf. Ja, inderdaad, dames en heren. Vandaag lees ik voor uit het internationaal scheldwoordenboek, getiteld Fuck You. <laughs> We beginnen ja. bij de A. En ik ga het in de drie landstalen van België uh, telkens vertalen. En. Op, hè, ...voorlezen en ik ga er ook nog het Engels bij voorlezen. Oké. Okay. En, en we gaan de link bij de show notes uh, zetten, neem ik aan. Ah, absoluut. Dan kunnen de mensen het bestellen bij bol.com of bij Amazon... ...en dan uh, kunnen ze meegenieten. Het, uh, het, het scheldwoordenboek begint bij, en dat is toch zeer toepasselijk... ...ambtenarenzooitje. Dus het soort van vloekwoorden voor een verzameld... Begrip voor ambtenaren. Hè? Uh, ja. de, het ambtenarenzootje maakt er weer hè, een potje van. In Duitsland zeggen ze de beambtenaar-ersje. <laughs> de beambten um, In het Engels zeggen we fart Oké. Okay. En de Fransmannen houden het bij con de bureaucrat. En con is dan de kont? Kon. Kon uh, die komt voor in de, bij de C. Komt later nog voor. Kon is, uh, is een idioot. Uh, is een ijshol uh, een, een eigenlijk. Een kon. Een kon. Oh, Oké. Okay. Ja. Ik ben geen kon. Een, een, een Nederlands woord dat ik niet kende. De aterling. Ik ook niet, joh. Ja, dat is een etterbuil. Is van. Een etterstraal of een naarling. Okay. De aterling. Ja, ja die, die, ik ken niet van die mensen, dus vandaar dat ik dat woord ook niet ken. Vandaar man. dat jij dat helemaal niet kent. Nee, en in, de, in Duitsland kennen ze die wel, want en die noemen ze <laughs> ja Je gaat merken, in Duitsland is het veel met honden te maken. No? Ah, ja, ja, ja. Ja. In, in, in, in het Engels-Amerikaans stelt het woordenboek voor om kunt of shit-ass te zeggen. En in het Frans is dat ook weer heel mooi, is dat heel lyrisch. Een salo. Een salo is het van. En een salopet salo is dan een huisdierversie van. <laughs> in, uh, bij de B, ja daar baal ik goed van. Hè? Dat bevalt me helemaal niet, zegt het uh, scheldwoordenboek. Ah, dan zeggen ze in Duitsland, dat stinkt meer. vind ik ah, wel ja. mooi. Dat ja, ja dat is niet goed, Uli. Dat hey, pisses me af, zeggen ze in Engeland, of in Groot-Brittannië, of in Amerika. En uh, de Fransmannen zeggen, ça me merde. Ja, shit, ja, ja, merde, dat kennen we wel. Als we de coronamaatregelen van meneer de Meuter niet nagaan, dan komen we terecht in de bak. Zeggen oh, ja. jullie dat in Nederland? Ja, de ja in de bak. Ja. In, in, in de bak zitten, in de gevangenis. Mm -hmm. In Duitsland is het knast. Ja, ja, dat wist ik. Ik heb rij nodig, der knast, die knast. Ik, ik denk die knast, maar ik weet het niet zeker. Moet ik opzoeken. Dat Er zijn geen liedwoorden bijgezet. Het is de budgetversie. Het is dat knast. Ook. In het Engels-Amerikaans <laughs> zeggen ze doing, eh, doing bird, jail, stir, the can, the cooler, the slammer, the clink. Die ga, ja, zoals dat we weten, heeft Trump een meerderheid van de zwarte bevolking in het gevangen zitten. Dus dan hebben ze ook veel namen nodig voor die gevangenissen. Nou, die en dan zitten in het daar is al is veel het... langer dan hij, maar goed. Uh... In het Frans is het le trou, la cabine. Dat is mooi, hè? Okay. En voor de mensen die zeggen van dat Frans, ik begrijp er geen bal van. Mm. Hè? Ik heb er niks van begrepen. Dan zeggen ze in het Duits, ik verstehe nu <laughs> een Oh, dat is, Dat doet me weer iets denken. Er is een legendarische scène van Code MB van vroeger op tv met uh, Arie Temmes en zijn broer... die uh, op een gegeven moment in een van hun afleveringen over de oorlogtijd... en zij hebben dan een verzetsdaad gepleegd. En dan uh, kwam dan een Duitse soldaat kwam in hun volkstuintje lopen... en uh, die, die, die vroeg van, waar is er baanhof? En dan heb ik geantwoord, do is er baanhof? En die Duitse dus daarheen, maar... De baanhof die, die, die was baanhof. niet daar. De baanhof was helemaal niet daar. <laughs> dat was zijn verzetsdaad. Uh, woe, is dit, dat is uh, legendarisch. Ik zal de link opzoeken. Kootenby, legendarisch. Dan hoop ik niet dat die Duitser tegen jou gezegd heeft... Ik draai je ballen eraf. <laughs> zal ik zal jou eens even morris leren. Want dan had die Duitser geroepen... Ik schlijf daar die aier. <laughs> oh, mooi, I'll chop your balls off. En dan de Fransmannen zeggen dan weer heel lyrisch. Attends, que je tastique les couilles. Maar als je dan zegt, hou je bek, zal ik besluiten. Zal ik deze aflevering besluiten. Hou je bek. Zwijg. Dan zeggen de Duitsers. fressen. Dan zeggen de... Amerikanen, shut up your face. <laughs> ja, <laughs> <laughs> shut up your face. Vermeet <laughs> ta gueule. Ik denk dat ik toch het liefst in Frankrijk wordt uh, misbehandeld of zo. Ja, <laughs> ja, <dat laughs> Tot nu toe klinkt het allemaal toch oh, het beste. de mensen daarmee, ze, ze mishandelen... De mensen zelfs met klassen daar. Absoluut. <laughs> Precies. Ongetwijfeld in de toekomst meer uit het internationaal scheldwoordenboek... want het is een fantastische lectuur. Ja, ja, ik hoor het wel, het smaakt nou meer. En ik denk dat we er iedere week wel een lichting uit gaan maken. Intussen hoor ik ver op de achtergrond onze Martine zal bezig. En over blokken, hè, jouw favoriete tv-programma. Ik wil nog wel even <lacht> één ding meegeven. Ik heb me dus ingeschreven. Jazeker. <lacht> En dat was vorig jaar. En lo and behold, ik kreeg dus een uitnodiging. En lo and lo lo dubbel behold. Op mijn verjaardag, 29 mei. Ja, Deo Volente, als we dan post-corona scene zijn. Ga ik op auditie naar Filvoorde om mee te gaan doen met BBC. Oh, dan kom ik in het publiek. Ja, want zonder jou, Filip. nee hoor. Maar... Zonder mij ga je, ga je het niet halen. Hè? Nee, maar ik laat me operatief nou zo'n bluetooth-oortje inbouwen. En dat jij dus uh, de Vlaamse dingen ben zo ik kan... ik de hulplijn als het over Vlaam... Vlaamsheden gaat? Ja, precies. Hè? Met de algemene Daar wijsheid... Waar word je genekt, hè? Ja. Nee, maar ik zit nu al zo grappig mee te doen. En veel van de vragen zijn dus echt zo <coughs> ademhalend moeilijk. En zo van van, um, noem eens een Aziatisch land ten zuiden van Noord-Korea dat begint met een K en eindigt met een A. Ik heb er nog een heel goeie gehoord gisteren. <laughs> ik heb er nog een heel goeie gehoord gisteren. Ja. Um, van welke stad is een hasseltena een, een Hasselaar, uh, de inwoner? <laughs> ja. <laughs> en, ja. En, en ik dacht van... Morgen gaan we horen van welke stad is een Antwerpenaar de inwoner. Dus het is van dat niveau, bij wijze van spreken. Ja, maar, maar niet iedereen wint, Het is toch... Nee, eh... niet, niet. Omdat ze dan ineens, <laughs> Omdat ze dan ineens in de finale... Uh, op, of uh, Op een bepaald moment komt er ineens dan toch... Op het moment dat je bijna gaat winnen... Komt er ineens de vraag voorbij... Wat is de cosinus van min 320? Ja, dan hang je, hè. Ja, zeker wel. Hey, en je hebt me trouwens ook een andere toffe site doorgestuurd. A-test U zelf in het Antwerps en zo. Hè. Lekker, hè? Uh, die gaan we ook zeker in de link zetten. Want ja, iedereen heeft nu tijd zat. En ik vind dat Nederlanders best een beetje mogen harder werken... ...om zich in te burgeren. Je mogen ook een een taal leren. En dat is dan een taal heel dicht bij hen. Namelijk het Antwerps. Zeker weten. Dat beter. ze dan maar eens leren. En is van, ik ga ze al een, een voorzetje geven. Geen poepen of geen cinema. Hè? Nee, nee. Ah. Nee, nee. En, en als je een beetje een vuil huis hebt, neem dan een aftrekker... Nou ja, ja. en ja. Altijd, je moet altijd de pollen wassen. Hè? <laughs> In de lavaboerliefs. <laughs> Precies. Hé hey, jongen, dit was een hartstikke fijne praattafel van, uh, van Dallas, USA, naar de Duitse meerheer. Uh, ik dank wederom onze bijdragers Rijn, Zinzi en Gerrit. Jongens, jullie hebben... Jongens, en, dat of, of mensen, ook, moet ik zeggen. Ja, van mij enorm bedankt. En ik hoor hey. ook van onze luisteraars oh, dat die bijdragen oh. zeer gesmaakt worden. Ho, oh, oh, ho, stop deze... Nu komt ineens een, een vraag naar mij. Die, die, en jij bent de onderwijsman. Ik heb deze nu al echt tien podcasten. Elke keer dacht ik van shit, ik had dat moeten vragen hoe dat zit. Hoe komt het hier die gewoonte van leraren om hele klassen... en dan vooral in de, de kleuterscholen mannen? Het zijn allemaal mannen. Ik kom op mannen en de mannen. En de, en de, dat, is de, dat vond ik toch wel heel typisch heel vreemd daar, daar zit iets uh, raars achter want, uh, hè? Ja, maar dat zien we in alle talen zien we dat hè? Uh, uh, kijk maar eens naar Amerikaanse series dan zie je vier dames samen zitten en dan zeggen come on guys let's go let's go shopping maar, you guys dat snap ik maar uh, dat is net hetzelfde dat is alsof het een ja dat is uh, in, in, in het Frans zeggen we zo mooi in het Frans is er zo'n mooie grammaticale regel dat um, uh, als je over een groep mensen spreekt in het Frans... Want het Frans heeft nog het geslacht in de taal zitten. Hè? Uh, le en la. Er wordt nog onderscheid gemaakt tussen man en vrouw. Wat in het Nederlands allemaal de is. En onzijdig het. Dus man en vrouw is de in het uh, Nederlands. Maar ja. le, le garçon, de jongen. En la fille, het meisje. Ja. Uh, dus, maar dan gebeurt er iets raar in het meervoud. Uh, als er één man, dus duizend vrouwen en één man... Dan is het toch... Les hommes. Een mannelijke groep Dat is heel vreemd. Les hommes. Ja, les hommes, hè, heb je zo. Ja, tuurlijk, les hommes zijn de mensen. Ja, natuurlijk. Les zijn de mannen. Hè. Maar ah. ik bedoel maar... Uh, uh, dan wordt er toch gezegd il sont allés. Of, uh, uh, dan wordt er il ge gebruikt in plaats van el. Want hoe zeg je mensen in het Frans? Dus de, gewoon de onzijdige, echt? Le peuple? Nee, zijn... nee. Nee, dat is het volk. L'homme is de mensen. Huh? Maar, maar, maar, maar de mensen, hè? de mensen op deze wereld. Hoe zeg je dat in het Frans? Les gens. Ah, les gens, ja. ja dat, is ook, uh, dat is ook mannelijk. Ja, ja, gentlemen, gentleman, oh my god. Gentlemen, les gens. Oh, uh, en nu begin dus ik dat die... Is die... Dat is, het lijkt in onze patriarchische samenleving. Daar waar dat we, uh, ik ben helemaal voor gelijkheid van de geslachten, absoluut. En, en uh, ik ben ook zo opgegroeid. Mijn vader en moeder waren beide uh, zeer sterke feministen. Uh, en ik heb dat meegekregen van thuis. En het, dat stoort mij enorm. Dat er, uh, uh, want uh, net hetzelfde is ook bezig. Ik vind, er, ik vind er toch niks mis mee met mevrouw de directrice te zeggen. En waarom moet dat nu mevrouw de directeur zijn? Is dat een belediging, een directrice? Is het vrouwelijke woord een belediging? Mm -hmm. uh, Oké, okay, postbode. Bode vind ik een neutraal woord. Een bode kan een vrouwenbode zijn. Een mannelijke bode, een vrouwelijke bode. Vind ik een mooi woord. Postman, postvrouw, dat hoeft niet. Dat is nee. te vergaand. Postbode, bode is een neutraal woord. Dat vind ik mooi. Ja, in het Engels, uh, in Engels maar, is dat maar, la lastiger. A postman, de the postwoman, de postperson. The, the... Je mag bij een, in Vlaanderen in een school als, me, als mevrouw uh, de. Als de, de, de, de hoofd van de school een vrouw is, mag je niet zeggen mevrouw de directrice, moet je zeggen mevrouw de directeur. Dus ik wil vanaf nu... Uh, uh ...Philippe de Lerares genoemd worden. Pure als tegenbeweging, juffrouw Philippe vanaf nu. Ja, ja, maar, maar nu begrijp juffrouw ik die, die, die, die eeuwig uphill struggle van feministen. Want als je dus vanaf je kleutertijd zo wordt geprogrammeerd... ...dat we allemaal mannen zijn en zo, dan ja... Dan begin je dus van die gender issues te creëren en van die hele vreemde dan je zaken. Dan er zelf aan mee te doen. Hè? Dan begin je sterk de, de sterke vrouwen aan de top van scholen willen dan directeur genoemd nee. worden. Dat vind ik je reinste in de voetschieten van het feminisme. Mevrouw de directrice, laat eens horen dat de directeur hier een directrice is. Dat mensen beseffen ja, dat uh, vooraanstaande posities door vrouwen perfect gedaan kunnen worden. Dus het is heel vreemd. Het is... Maar dus we hebben een tendens los uh, blootgelegd, uh, is van, dat in, in de taal, wanneer er naar groepen verwezen wordt, dat er een van de voorbeelden die we zomaar kunnen vinden, het altijd en altijd over vermannelijking van de groep gaat. Precies. En, ik en dat ben, is... He, alsof het slecht zou zijn om een vrouwelijk woord te gebruiken. Ja, precies. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het uh, bij onze noorderburen... Ik zeg onze noorderburen, ik woon hier in ja. dus... ja, zo. <laughs> ja, Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben sinds 85 al weg uit Nederland. Dat is eigenlijk heel lang. Maar dus uh, in, in Nederland, hoe, hoe het daar zit met die communicatie... vooral naar kleuterscholen en in kleine... Hoe, hoe daar de, de genderissues worden aangepakt op zo'n uh, niveau... Maar ben ik toch eigenlijk wel heel benieuwd naar. Ja. hey nogal, Martinez die blijft maar spelen, joh. Maar ja, zolang je maar een biertje en een wijntje voor zijn neus zet, dan blijft hij spelen. Hey, we gaan er een oh, entaal maken, jongen. Ja, de Ja. Filip, tot maandag bij de Praathoek. Absoluut. Oei. Dag. Dag. Oh. Dit is de Praattafel-podcast met Ossie en Ossier.